Het is donderdag 9 november. Dit is de Battenvieren-podcast. Vandaag zijn we, uh, heb ik te gast Sid Lucassen. Uh, ik ga met Sid Lucassen ga ik praten over de nieuwe SC-bundel die is uitgekomen bij De Blauwe Tijger. Namelijk Levenslust en Doonstrift. Sid, welkom. Dankjewel Wim. Um, zit, ik heb de um, ja ik heb in ieder geval alle ik heb hem helemaal gisteren heb ik hem, hem helemaal tot avonds laat helemaal diep in de nacht heb ik alle alle essays heb ik helemaal doorgenomen uh, met veel plezier gelezen en ik denk dat het ook wel leuk ook is ook voor de luisteraar om ook even ook uh, ook even te schetsen hoe de essay ook tot stand is gekomen. Ja en ik wil alvast vermelden dat de 7 nee sorry sorry correctie 2 december is de presentatie hiervan in Arnhem. Leuk. En uh, ja, iedereen die dit luistert uh, is welkom. Dus uh, ik heb ook al gehoord: Dirk-Jan Epping komt helemaal uit New York om een uh, verhaaltje te houden hierover. Dus ik zou gewoon zeggen: kom allemaal. En als je echt uh, wil komen en de locatie wil weten, dan uh, mail mij even of app me even. Dan uh, geef ik de locatie door. En je mag ook vrienden, vriendinnen, introducties meenemen. We hartstikke gezellig. Dus de, de presentatie van dit boek is op 2 december. 19 uur is de inloop en om half acht begint het programma. Dat, uh, kijk, dat is altijd ook goed ook om te horen. Dat hebben we gelijk uh, het reclame gedeeld. Hebben we, ook, hebben we ook natuurlijk gehad. Hé, hey, maar shit. Um, even kijken, want, de, want het boek is namelijk ook tot stand gekomen... Door, ...door middel van een crowdfunding via TPO. Dat is correct. Dat, dus, en, en ik hoorde in ieder geval verder dus ook dat, want we hebben ontzettend veel mensen ook gedoneerd. En ik denk dat dat ook wel, ook wel, ook wel ook de tijdschrift ook wel ook aangeeft. Namelijk dat uh, ook een heleboel mensen in ieder geval ook uh, op TPO ook echt hebben gezegd van goh, uh, de essays zijn van zo'n dusdanige kwaliteit. En zeker ook in een, in een tijdperk van gratis, daar komen we zo direct ook nog op. Uh, ook omdat je daar ook in je, in je ook, over, uh, ook over schrijft. Is het, is het heel bijzonder denk ik dan ook dat dit werkelijk is uitgekomen? Nou, het is in ieder geval een, uh, een van de eerste werken die via crowdfunding tot stand is gekomen. Ik heb ook gesteld in het boek zelf uh, van joh, hè, dus zijn al die krantenredacties die min of meer toch willen bepalen wat wij mogen denken? In ieder geval de kaders van het debat willen kunnen bepalen. Ja, zijn die er wel blij voor? Zijn die wel blij dat schrijvers nu hun interventies, hun redacties weten te omzeilen via crowdfunding? Dat ze gewoon direct een publiek gaan aanspreken waarmee ze hun onderzoeken, hun werken kunnen publiceren. Uh, zonder door al die uh, ja, douanepoorten van al die Polycor-krantenredacties uh, te moeten. Hè? En wat voor machtsdynamiek uh, brengt dat uh, teweeg? Uh, maar inderdaad, hè, ja, die media die laten ons al decennia zien hoe wij moeten denken, alleen wij constateren om ons heen dat hoe wij denken steeds minder rijmt met de realiteit. Mm -hmm. En dat bevestigt zowel de noodzaak als ook de wil van mensen om hiervoor te doneren. Ja, en ik denk inderdaad, alles wat jij zegt, hè, de tijdperk van de crowdfunding, ja, bevestigt dit. Hey, ik ga ook een nieuwe crowdfunding weer, weer lanceren binnenkort. Ik ga met een uh, ja? uh, aantal intellectuelen de handen ineens slaan uh, voor een onderzoek dat heet de moord op Spinoza. Moeilijk. En dat wil zeggen, niet een historische onderzoek naar Spinoza, want hij is niet vermoord. Mm -hmm. Maar wel de progressiviteit van het denken, van de verlichtingsgedachte, goed, ja, hoe dat eigenlijk mm -hmm. uh, kapot wordt gemaakt, nu vandaag, ja... Door een eenzijdige denktrend in de academische wereld. Eh, hoe eigenlijk het verlichtingsgedrag, de verworvenheden van het secularisme. van onze luidcultuur, die worden ondergraven. sinds de publicatie van Dr. Erik C. Hendricks in de ja. NRC. Ja. over cultuurmarxisme. Ja. is er een hoop over uh, losgemaakt. Uh, ook sinds avondlandidentiteit Identiteit. en sinds Paul Palkliteur ook publiceren ja. over uh, Occidentofobie. Nou, wij gaan dus als intellectuelen de handen ineens slaan. in een project onder de codenaam Moord op Spinoza. En nee, ja, ik kan daar mijn bijdrage aan leveren, maar ja, het is allemaal voor Volk en Vaderland, dus ik heb wel donaties nodig. Dus met uw steun kan ik mijn bijdrage in ja. dit project ja. leveren. Nou, wat, ik, wat ik mooi vond uh, zit, want ik heb, ik heb natuurlijk ook, ik heb, ik heb ook mee, meegeschreven. En ik pak even een citaat ook uit je boek, pagina 58. Pagina, heb jij meegeschreven? Pagina, pagina, pagina, achter, pagina 58. Waar heb jij meegeschreven uh, dan? Even dus ik heb, uh, ik heb uit het boek, hou ik even hier. Um, hier over... Oh, dit gaat dan over... Okay, oh, je over eigen gratis, aantekeningen Ja, je ja, eigen aantekening. Ja, ja ik ja, dus, eh, ja. um, Van hier. Dit gaat over, over inderdaad de, de fotograaf die je inderdaad dan... Uh, ja. hier. We dachten de, dat je dit gra wel gratis zou doen. Goed voor je cv. Even groene vrienden verder. Uh, en inderdaad... He, waarbij je ook inderdaad... Het ook ook beschrijft ook inderdaad van... Dat inderdaad, mensen inderdaad alles inderdaad, tegenwoordig ook maar gratis doen... ...goed voor de cv. Op een gegeven moment, je schrijft ook in het boek van... ...kennis, uh, he, kennis is veel minder belangrijk dan kennissen. Dat vond ik ook een, hele krachtig, uh, een heel krachtig citaat ook uit, het, uh, uit ook de sc essay, SC-bundle. En dan zie je inderdaad ook dat, uh, dat we in feite ook steeds meer... ...ook, uh, ook op een bepaalde manier natuurlijk ook van, uh, van het financiële ook weer ook afgaan. Wat ik ook alweer heel erg, uh, heel erg typerend ook vond... ...van alles moet maar gratis zijn... Alles moet ook maar kunnen. En ik denk dat, dat juist ook dit, dit boek ook weer een, een, uh, ja, een heel erg groot... Ja, die die denktrand uh, eigenlijk van alles moet maar gratis zijn. En alles moet maar makkelijk consumeerbaar zijn. Ja. Dat, het, uh, dat het in ieder geval ook doorbreekt. Ja, dat klopt. En uh, wij leven in ontzettend zieke samenleving, Wim. Want hmm. ja, als je gewoon een linkie-winkie bent. En uh, je hebt een beetje voorspelbaar verhaal over climate change. En... Uh, uh, gender en zo, nou, dan komen we ergens uh, een baantje krijgen bij een of andere universiteitstijdschrift of zo, mm -hmm. hè? of bij een of ander praatprogramma, dan kan je, kan je met de vork gaan schrijven. Maar als je dus een beetje kritisch bent op al die verhalen en als je juist wil ontmaskeren hoe wetenschappers steeds meer activisten worden, ja, wie gaat jou dan betalen? Ja. Eigenlijk niemand, want niemand mm. zit te wachten op, op die systeemkritiek. He, vroeger als je systeemkritisch dacht, ja, dat was progressief en vooruitstrevend. En uh, vandaag als je systeemkritisch denkt, ja, dan ben je paranoïde rechtsgek. Ja, hoe kan dat omdat dus diezelfde mars door de institutie 68ers, die zijn vandaag zelf het establishment. En die willen niet dat het tegen hen kritisch gedacht wordt. Ja, hoe ga je dan naar inkomen komen? Heel lastig hè. En die fotograaf die ik noemde, dat is niet eens een heel politiek bewust persoon. Mm. Maar die zei dus wel van, uh, ja, uh, ik... Ga je bij mijn, mijn professionele apparatuur... Mm -hmm. Mijn expertise, mijn ervaring... Maak ik prachtige mm -hmm. foto's van de stad... Waarvoor hij wel belasting betaalt... Maar die stadbestuur wil hem mm -hmm. niet betalen voor ja. zijn foto's. Want ja, maar dat is toch goed voor je cv? En dan ga maar naar Wim. He, onze ja. ouders, nou, die waren 30 jaar... Nou, die hadden een eigen huis... Die begonnen hun gezin, die hadden een vaste baan. Oh, mm -hmm. heb jij kennis van die baan? Ja, geen flauw benul. Maar mm -hmm. weet je wat, we gaan gewoon aan de slag. Je hebt toch een inkomen nodig. En als je eenmaal werkt, dan maak je het werk wel eigen. Je wordt wel ingewerkt... Je ziet wel wat het is, joh. je werkt jezelf er wel in. Mm -hmm. En nu is het van, nee, eerst drie jaar stages uh, volgen bij allemaal grote bedrijven. Die, die ook nog niet eens meer dividendbelasting hoeven te betalen mm -hmm. dadelijk. voor ja, multinationals, even lekker gratis stage lopen drie jaar lang. En dan ben je hopelijk eens een keer goed genoeg uh, om aan het werk te komen. Ja, dat slaat okay. toch nergens op. Hoe kunnen wij als generatie nog de vergelijking maken met onze ouders... waarvoor alles veel beter geregeld was. Wie gaat voor onze pensioen zorgen? Hoe gaan wij een gezin stichten? Ja, maar kijk, het is... Ziek! Ja. Het is zo ziek, Wim. Er moet echt een opstand komen. Nou, kijk, wat, het, uh, kijk, wat ik in ieder geval ook denk uh, zit... en dat vond ik ook wel een... Uh, een, een uh, dat vind ik ook wel een soort van contradictie ook in je, je boeknamen. Is namelijk dat... kijk, wat je, wat je nu ook stelt is eigenlijk een behoorlijke flexibele de denktrand... Nee, nee, dat is onflexibel, want op het moment dat jij geld vraagt, dan, dan, dan is het, blijkt het denk ik niet flexibel te zijn, want er is er geen ruimte voor. Hè? Nee, dus maar, uh, jij wordt geacht inschikkelijk te zijn, hè? dus uh, er is flexibiliteit aan de kant. Uh, van, de, van de werknemer. Maar er is 0,0 flexibiliteit aan de kant van de werkgever. Want het is gewoon, ja, of je neemt die gratis stage aan... of we vinden voor jou een ander. Ja, nee, want, dat is, kijk, dat je is je niet de... flexibel. Nee, dat is gewoon nee. uitbuiting. Nee, maar je, kijk, je, stelt, kijk, je stelt in het boek... dat, je, dat in ieder geval, en dat, dat stel je ook op pagina 10... en uh, ik denk dat je daar ook in gelijk ook hebt... namelijk dat cultuurmarxisme betekent... een einde aan alle sociale mobiliteit. Exact. Dat, uh, dat, dat stel je. Maar uh, op het moment dat uh, uh, het kapitalisme... Uh, ...sociale mobiliteit brengt... ...door bijvoorbeeld... Uh, ...ja, in ieder geval... Uh, veel, ...veel in ieder geval, hè, dus ook over grenzen... ...etcetera, ook te kijken... Uh, ...dan zie je in ieder geval weer een soort van... Uh, ...tegenreactie van jou... ...van nee, je moet ook... ...veel meer nationalistisch durven denken. En maar dan, maar en dan geef je nou dus een voorbeeld van... wat je nou zegt, ik kom me heel erg abstract voor. Uh. Nee, kijk, kijk, dus dat je... ...dus bijvoorbeeld, kijk, wat jij... ...wat jij, uh, wat jij bijvoorbeeld stelt... ...jij hebt bijvoorbeeld uh, in ieder geval... Op die, kijk, het is in ieder geval zo dat... De kijk, de sociale mobiliteit... Dat zou juist inderdaad in moeten houden... Dat je dus heel makkelijk op het moment dat jij... Uh, in ieder geval verder ook gewoon uh, tot de arbeidersklasse zullen we maar zeggen behoort dat je heel makkelijk ook tot de elite kan behoren en dat je heel makkelijk van een lage klasse naar een hoge klasse kan gaan ja, inderdaad, dat dus als dus je, social... mis jij ja. inderdaad het voldoende talent beschikt en jouw vaardigheden ontplooit om uh, beter in jouw rol te komen en zo op basis van efficiëntie en van prestaties omhoog kan, ja. maar vandaag gaat alles om de buitendienstcultuur hè? Uh, ja. uh, vlotte jongens, ja. uh, gladde babbels, mensen op de schouder slaan je komt, uh, je komt een een feestje binnen, mensen staan al over hun glas te turen of er nog andere, belangrijkere mensen zijn die ze dan snel kunnen aanschieten, er ja, dat... is bijna geen authentiek contact meer tussen mensen, alles is omhoog ruilen, alles concurreert met, met iedereen, Het dus is een en al zelf geworden, het heeft niks met vakmanschap te maken. Nee, maar het is wel, maar het is in ieder geval wel zo dat wel die, uh, dat in ieder geval dat ondanks dat je, uh, he, dat dat in ieder geval wel een vorm, ook een vorm, het is misschien niet jouw vorm van sociale mobiliteit, maar ook dat is wel een vorm ook van sociale mobiliteit. Nee, dat is alleen maar weggelegd voor korstballetjes en voor mensen uit de, uit de hogere klassen. En, en multinational figuren. Ik zal ons een voorbeeldje zijn, daarvan geven. Maar zijn netwerken niet toegankelijker geworden dan ooit zit? Nee, tuurlijk niet. Want om, om in zo'n serieus genomen te moeten worden, gaat het uiteindelijk toch om: één, hoe kneedbaar ben je, hoe plooibaar ben je. Dus mm -hmm. dat je volledig met alle winden kan meewaaien. En de tweede, blijft upper class. Dat heb ik ook in mijn boek betoogd. Neem nou de koning. Hè? Iedereen valt de kritiek mm -hmm. op de koning. En zegt tegen de koning: van... Yo, koning, jij dankt jouw baantje alleen maar aan je geboorte. Maar let wel, hè? dus die koning die kan inderdaad eerlijk zeggen: Ja. Ik heb inderdaad deze, deze baan, omdat ik zo geboren ben, vanwege mijn familieconnecties. En daar ben ik me van bewust. En dat schept ook een zekere edele verplichting met zich mee. Hè. Dus die koning heeft een soort noblesse oblige. Want die is zijn hele leven, is hij ervan bewust dat hij zijn baantje aan zijn, aan zijn geboorte dankt. Terwijl een van de cosmopolitische CEO, die heeft natuurlijk ook dat allemaal te danken aan ja, zijn korpsbalvriendjes. En die heeft dat te danken aan uh, de dikke bankrekening van zijn papi. Die kan een start-up opstarten die faalt. Ja, waarom kan die, kan die kerel een start-up opstarten die faalt? Omdat hij geld genoeg in de familie heeft. Heeft. die kan op dingen terugvallen. Hè, als jij als arbeiderskind de lening gaat nemen om een start-up te starten en die faalt, dan ben je veel, veel meer de sjaak. Mm -hmm. Nou, dat zijn allemaal feiten die je daarin mee moet nemen. En ondertussen zit die cosmopolitische Pipo. die zit net te doen alsof hij alles aan zichzelf te danken heeft en of die 100% de auteur van zijn eigen succes is en zo. Maar dat is natuurlijk ook niet zo, want die zit ook alles te, te, te danken aan connecties. Denk maar aan uh, uh, de fiscale verruiming. Hè? Dus uh, dat uh, de ECB gewoon geld in de economie pompt door gewoon geld te creëren, min of meer. Nou, waar stromen al die uh, dat weet ik omdat ik daar uh, voor het Europese verkiezingsprogramma van de VVD uh, x jaar geleden mm. onderzoek naar heb gedaan. Want ze durfden mm. geen standpunt over eurobonds in te nemen. Toen werd ik erop uitgestuurd uitgestu om daar een standpunt over te formuleren. Uh, want er moest wel iets over inkomen. Nou, toen ben ik met, uh, met de Finance Watch gaan praten. Mm. Daar volgt gewoon uit al die fiscale verruimingen, al dat geld is allemaal naar ondernemingen gegaan met staatssteun. En waarom? Als een onderneming met staatssteun omflikkert, ja, wie betaalt ervoor? De belastingbetaler. Too big to fail, too big to jail. Dat zijn veilige investeringen. Dat zijn geen start-ups, dat zijn geen mkb'ers. Dat zijn gewoon grote corporaties, de corporate state. Uh, die die, die zitten gebakken natuurlijk. Hè. Die worden nooit gejailed, want dat is too big, to veel. En dat heeft niks met sociale mobiliteit te maken. Het wordt wel verkocht als, ja, wij willen de economie een beetje aderruimte geven en zo, maar dat zijn gewoon gevestigde belangen die nog verder worden opgehoogd uh, door staatssteun voor private constructies. Hè. Daar is, geld is daar naartoe gevloeid. Het geld is voor 60 tot 80 procent gewoon naar, uh, naar bedrijven met staatssteun gevloeid door al die fiscale verruimingen. Dus het heeft niks geen sociale mobiliteit gecreëerd. Sterker nog, het heeft gewoon de, de, de kloven uh, verdiept. He, en uh, om nog verder op een punt in te gaan. Ik, toen ik laatst sprak uh, voor het CDA in Arnhem... Uh, werd ik meteen weer met de neus op de feiten gedrukt, Wim. Want er was dus een dame... Mm -hmm. die meteen ja. al zei van... ja, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. Maar ja, en ik werk nou in een supermarktbaantje. He, maar gaan meteen alle, alle alarmbellen rinkelen. Want dat betekent wel dat je dikke schulden maakt. Want studieschuld, uh, huren, uh, studentenleven. Mm -hmm. Nou, ga maar na. He, uh, kost allemaal veel. Onder het mond van... Uh, nou, die Pipo's op de universiteit hebben daar belang bij, want die willen x-aantal studenten. Onderwijsfabrieken, er mm -hmm. moeten x-aantal mensen afstuderen, ja, ja, ja, quota's. Ja, ja. Nou, die willen ook hun baantjes in stand houden. Dat is obscure misschien uh, uh, de afbeelding van de struisvogel ten tijde van de Rococo of zo, om maar iets te noemen als het australië toen ontdekt was, wat ik even in het midden laat. Maar mm -hmm. ja, dat soort obscure dingen. Nou, daar zijn mensen die de baan baat bij hebben om dat in stand te houden, want dat is hun vakgebied, dat is hun baan, dat is hun expertise, dat is hun geld, dat is hun status. En die studenten daar maar in laten afstuderen. Hè. Maar dan is ze afgestudeerd en dan zit zij in feite een baan te doen. Wat misschien veel nuttiger is voor iemand met een lagere opleiding. Hè, die daar structuur, orde, regelmaat, discipline uitput. En die daar een zinvolle dagbesteding aan heeft aan dat werk. Maar dat zit zij te doen. Terwijl zij misschien veel liever met literatuur en kunst en poëzie en historie bezig is in haar tijd. Dus we zetten hele rare economische, economische kronkels aan het maken. Want je moet wel je studieschuld afbetalen. Dus je moet maar een baan onder je competentie aannemen. Nou, dat kan je doen. Maar dan krijg je dus. Universitair gescholden vervullen de HBO-functies. hbo gescholden vervullen de uh, MBO-functies. Nou, en waar blijft de MBO dan? He, dus mensen die behoefte hebben aan structuur, rust, reinheid, regelmaat. Nou, die, die vallen buiten de economie. He? En we horen alleen maar tjaka verhalen. Uh, over hoe goed het met onze economie gaat. Maar dat is gewoon complete bullshit. Wat heb je nou voor een, uh, grote groepen gecreëerd? Nou ten eerste. Iemand die maar één uur per week werkt. Dat heb ik ook in het boek uh, geciteerd. Hè? Maar denk ook uh, Peter de Waard. Bullshit banen. Heeft hij een groot stuk in de uh, Volkskrant over gecreëerd. Waarom bullshit banen? Ja de elite is gewoon bang voor mensen met veel vrije tijd. Dus met alle geweld Wim. Met alle geweld moeten en zullen wij positief denken. Als jij maar één uur in de week werkt. Dan merkt het systeem jou aan als een werkende. Ja? Dat is gewoon om de statistieken te beïnvloeden, om het allemaal positiever te laten lijken. Ik merk er helemaal niks van als ik om me heen kijk. Het is, het is sterker nog erger geworden. Maar de elite lijkt dus een hele grote groep mensen op, waar er later helemaal geen werk meer voor is. Hè? Kijk, denk maar aan de opleiding Volkszanger bij het MBO Rijn IJssel. Ja, hoeveel uh, kapsters, hoeveel. Uh, Weddingplanners, hoeveel recreatiemanagement, hoeveel psychologen, ja, hoeveel kan die economie aan? We leiden de therapeuten op om de psychologen die niet aan de bak komen geestelijke welstand te geven. Ja? We, we, hebben, we hebben een economie die dus de ene helft bestaat uit managers en de andere helft is hun therapeut. Nou... Als die mensen er dus straks achter komen dat het systeem hun voortdurend heeft voortgelogen. Allemaal tjaka, tjaka, maar nee, er is gewoon niks voor je. De, de stoelendans heeft geen stoel meer voor jou over, de taart is al op voor jou. Ja, deze mensen hebben een incentive om revolutie te gaan voeren. Dus dat is een grote groep. Lui die zijn opgeleid voor niets. Die, hebben, die erachter komen dat het systeem hun heeft voortgelogen. En deze groep gaat in aankomen met nog een andere groep. Namelijk migranten die massaal naar Europa zijn gekomen onder het mom van Merkel. Hè, weer Schaffendas. Maar ja, ook deze mensen. Hé, hey, die verzorging staat droogt op. Er is helemaal niet zoveel werk. Voor ons, We hebben een taalachterstand. Wat ga je hier doen? Wat gaat je toekomst zijn? Hè? Ook deze mensen hebben een incentive om tegen de staat te zijn. En tegen de burgerlijke cultuur. En zich af te zeggen. zetten tegen het laatste restje van de nationale middenklas. En als deze grote groepen straks bij elkaar komen, ja, dan heeft de elite wel een probleem. Nee, maar shit, kijk, dus allereerst is het, is, uh, allereerst, het is een prachtige monoloog. Ik denk, ik denk dat, dat een, heleboel, uh, een heleboel... Nou, dit is mijn verhaal over uh, sociale mobiliteit. Het nee, is dus nee, als mensen nee, weer beginnen met Lucas, de rechtse idioot. Nee, dit is mijn verhaal over sociale mobiliteit. Dus jullie, PVDA'ers, jullie hebben, uh, jullie nee, hebben maar... Drenthe in de steek gelaten met je PVDA. -ja. Jullie hebben Trent in nee, de steek nee. gelaten met je PVDA. -ja. Wat, wat is jullie verhaal over sociale mobiliteit? Jullie zijn bezig met Jesse Klaver en met, met, met, met, met, met, met genderneutrale toiletten en met elektrische auto's dus subsidiëren. Daar zijn jullie mee bezig. Jullie zijn helemaal niet mee bezig met de kern waar het om gaat. Dit land is zo ziek, dat als jij maar een beetje systeemkritisch bent, dat je buiten alle baantjes wordt, wordt gegooid. Dit land heeft grondig behoefte aan een serieuze opstand. Nee, maar zit... De, uh, want dat zie, dat zie je namelijk ook. Kijk, je, je kijk. Dan, dan maak ik wel even, maak, maak ik wel even ook een stapje ook buiten het boek, dat, betreft. dat maakt wat dat het ook niet uit. Maar kijk, wat je gewoon ziet, is dat gewoon mensen. En dat kan, je, dat kan je leuk vinden of niet, maar mensen hebben in ieder geval wel een baan. Er komt gewoon inkomen bij, bij binnen en dan kan je nog zoveel systemen... Ja, maar, we zijn maar, maar, maar, maar dat, is, dat is nonsens Wim, want, want, nee, want, want denk aan dingen als kijk, huur, hè, vaste lasten, nemen een steeds groter deel van onze uitgaven in. Dus uh, Nederland heeft een heel, heel laag besteedbaar inkomen voor een West-Europees land. En dat wil eigenlijk zeggen dat, dat onze maandelijkse uitgaven gelijk wordt aan onze maandelijkse inkomsten. Dus we worden eigenlijk slaven die van de ene money uitkering naar de andere money maandelijkse betaling toe leven. Dat we steeds minder geld overhouden om een middenklasse product te kopen. Ja? Want met deze manier ga je eigenlijk al je producten ga je doen bij de goedkoopste aanbieder. Je hebt weinig meer over om te investeren in een kwaliteitslager of een kwaliteitsbakker of dat soort dingen. Nee, dus je gaat echt leven omdat, omdat het vaste lasten zoals verplichte verzekeringen en zo een steeds duurdere verzekering. ...en allemaal dat soort ongein waar je verplicht verzekerd voor bent... Dat het allemaal steeds groter deel van je uitgaven is... hou je steeds minder money over om te besteden aan middenklasse producten. En dat betekent dat we allemaal een grijze massa worden van slaven... ...die van, van, van maandelijkse toelagen en maandelijkse toelagen leven. En dat is iets heel anders dan een stabiele middenklasse maatschappij. En het is altijd een stabiele middenklasse maatschappij geweest... ...die Nederland stabiel hield. Daarom is Mussert nooit uit zijn voegen geborsten. Daarom hebben we nooit een commie-revolutie gehad. Daarom is Toolstaat nooit gelukt om zijn revolutie van de grond te krijgen. Want we hadden altijd een, een brede middenklasse in Nederland. En dat tijdperk dat komt nu ten einde... Politici weten dat, maar die lachen dat weg. Waarom? Omdat ze weten dat zij het maar vier jaar vol hoeven te houden. Als zij binnen die vier jaar een opsprong kunnen krijgen naar een multinational of een groot lobbykantoor, dan is hun kostje gekocht. Ja, ze schuiven het probleem uit, dat is eigen aan democratie. schuiven het probleem naar de volgende generatie, naar de volgende klasse toe. Hè? Zolang jouw kostje maar gekocht is, want jij heeft het maar vier jaar leuk voor de camera te doen. Nou, en daarom zitten wij op een structurele tijdbom in dit land, hè, dat, dat, onze, dat onze middenklassefundament dat aan het verpulveren is. Nee, maar het is weliswaar wel allemaal aan het verpulveren, maar is nou, de, kijk, en dat vraag ik me ja, dus Ik praat niet en... over nu, hè, ik praat over toekomst, ik praat over langdurige analyses, nee, lange termijn. Ja, maar kijk, zit, als ik, als ik uh, want, want ik, hoor, ik hoor dit soort verhalen ook vaker, maar wat ik in ieder geval wel zie, dat ondanks dat het in ieder geval sinds, laten we zeggen, bijvoorbeeld... Uh, die hebben uh, we laten we zeggen, bijvoorbeeld sinds, sinds laten we zeggen, uh, 2002, 2003, et cetera, wel steeds meer... Uh, ja, dat in feite eigenlijk, we hebben ontzettend veel in die tijd meegemaakt, maar eigenlijk, per saldo... ...is alles wel goed gekomen. En ik voel, en ik voel hier... Ja, maar ontzettend... hoe dan? Het, het goed wordt, wordt goed gekomen door te lenen op kosten van de toekomst. Daarmee wordt het goed gekomen. Ja, ik wil nog eens maar een keer een voorbeeld geven. Nee. Wat gaan ze doen? Spaargeld belasten. Dat is een plan. Het heeft in Elsevier gestaan. Het heeft op dagelijkse standaard gestaan. Wat gaan ze doen? Hun plan is nu om spaargeld te belasten. Nou, wat betekent dat? Ja, dat is leuk voor de middenklasse. Ja... Nee, niet. Want jouw spaargeld van de middenklasse wordt minder waard. Dus als je helemaal onderaan zit, je leeft van uitkering naar uitkering en dan heb je geen spaargeld. En als je een epische cosmopoliet bent, ja, dan heb je al je geld in aandelen. He, en dan is jouw kostje wel gekocht, dan heb je ook niet echt veel last nee. van. Maar het spaargeld van de middenklas, Daar wordt die kapot meegemaakt. En dat je ook even niet meer iets om op terug te vallen hebt. Dus je wordt ook minder afhankelijk van je baan. Dus je gaat meer polycore worden, want jouw spaargeld wordt minder waard. Dus als jij gewipt wordt, omdat je je per ongeluk een, een seksgrap hebt gemaakt op het werk, ja, dan heb je geen inkomen meer, want jouw spaargeld wordt minder waard. Dus je wordt nog financiëler trefbaarder. Je wordt nog uh, kwetsbaarder. Je hebt nog minder om op terug te vallen, omdat je spaargeld straks belast gaat worden. Dus waarom zou je nog gesparen? Dus enerzijds het liberale discours. Joh, als jij thuis financiële problemen hebt, wat ga je dan doen? ga je toch ook snijden aan de uitgavenkant? ga je toch ook niet zeggen van, ik ga meer uitgeven. Dus denk vooruit, wees rationeel. Denk goed na over elke uitgave die je doet. Kan je misschien ook zonder. Bewaar een appeltje voor de dorst. Wees zuinig, wees inventief. Ga op een meer innovatieve manier met je geld op. Dus dat klassiek liberale humanistische idee over zelfstandigheid en autonomie en spaarzaamheid. Dat, dat, dat wordt ons altijd voorgehouden. Niet te veel uitgeven sparen voor momenten dat er minder gaat. Maar wat wil onze overheid feitelijk? Onze overheid wil dat wij slaven worden die van impulsuitgaven naar impulsuitgaven leven. Die van maandelijkse money op je rekening. En aan, aan, aan de 31 ste dag van de maand is je money weer nul. En ben je afhankelijk van je bedrijf voor nieuwe money. Het zit als een bedelaar omhoog te kijken naar jouw werkgever of ze weer gaan storten. En als jij ook maar iets politiek incorrect zegt dat je er meteen uit wordt ge. Gewoept. Ge ja, dat is de maatschappij die wij krijgen. Die onze elite naastrijft. Bim. Dat kan je toch niet om... Kan, ik, weet ah, dat, ik, weet, ik, weet, ik weet dat je uit een goed gezin komt. en zo, Maar dat kan je toch wel erkennen. Dat, dat dit gewoon speelt voor normale mensen. Nou kijk, wat, wat ik denk zit is... Een, ik zie iets heel anders gebeuren in de maatschappij. Ik zie namelijk dat steeds meer mensen zich juist ook gaan onttrekken uit, uit de samenleving. Dus daarom gaan bijvoorbeeld mensen een start-up beginnen. Ja, en, en bitcoins investeren, we... cryptocurrencies. Ja, maar, maar mensen gaan zich dus gewoon... En daarom zeg ik ook van... Ik heb, ja, maar, ik maar dat, heb dat kan echt... niet. Kijk, want een staat wordt altijd... Dat kan deels, maar deels ook niet. Want Iedereen kan een digital nomad worden. Hè. Een staat wordt altijd bijeengehouden door een bezield verband met voorzieningen, infrastructuur, huisartsenposten, verzekeringen, pensioenen, weet ik veel wat. Er is nou een x aantal voorzieningen waar mensen om hun levensbehoeften te kunnen voorzien per definitie op elkaar aangewezen zijn. En dat vindt altijd plaats binnen een afgebakend geheel, geografisch geheel van een, een natie of een staat of een, of een polis, om het maar heel klassiek te maken. En je kan je niet de 100% uit losmaken. Want dan, dan ontrafel je dat, dat hele kleed. En dan gaan de, uh, de seams gaan dan loslaten. En dan kan je al die basisnoden van mensen niet meer, niet meer waarborgen. Dus dat is deels... Ja, ik kan met mijn geld kan ik lekker in een hangmat gaan liggen in Hawaii. En vandaar sta nee, startups bij kijk, elkaar appen laptop, vanaf mijn laptop. Startups ups bij één appen vanaf je laptop in Hawaii. Ja, dat kan. Maar, maar daar zit dus een heel groot netwerk onder van allemaal shit die wel geregeld moet worden. Van huisartsen tot en met... Uh, uh, apotheken en noem het allemaal op. Om jou in jouw levensonthoud te kunnen voorzien. En als je dat 100% zegt, ik ga me eraan onttrekken, ik ga cosmopolitisch worden. Ja, dan kan maar een heel klein deel. Per definitie kan maar een heel klein deel dat. Nee, maar zit. ik denk dat je, dat, je uh, dat juist die cosmopolitische trend, ik denk dat juist uh, veel meer... Kijk, wie, wie begint er nu op dit moment nog, zit een bedrijf met bijvoorbeeld een, uh, met bijvoorbeeld een, uh, een naam erin, met bijvoorbeeld Global of wat dan ook. Is het juist niet veel meer dat we op dit moment juist zien dat bijvoorbeeld alles juist lokaal moet gebeuren... ...en dat we juist veel meer lokale netwerken hebben en dat we dus juist, en dat dat ook in ieder geval... Een uh, trend ook is waarbij mensen zich juist ook onttrekken ook uit de maatschappij. En juist ook bijvoorbeeld, ook, uh, bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld hè, de personal computer. Dus alles wordt persoonlijk. Alles wordt voor jou op maat gemaakt. We, we leven in een, in een maatschappij die... Uh, die, waar inderdaad in de industriële tijd, daar had je inderdaad veel, veel meer massaproductie, veel meer massaproducten maar al die producten die worden allemaal steeds persoonlijker gaan we niet juist veel meer ook naar een uh, naar een cultuur toe juist waarin alles zoveel mogelijk lokaal dus ook gebeurt en waardoor mensen dus ook zich steeds meer ook gaan onttrekken van de overheid Ja, we maar je moet het ene het, het enerzijds het alles lokale ja ik ken het cliché hè? think global, act local Ja, uh, inderdaad uh, maar dat is iets anders dan want alles steeds meer op, op, op maat gemaakt wordt. Hè? Dus inderdaad, ik kan mijn hele leven compartimentaliseren. Tot en met mijn relaties aan toe. Daar heb ik overigens al een keer een uitgebreid over gesproken in een eerdere podcast van jullie. Hè? Met, mm -hmm. met Sander en Slata over uh, compartimentaliseren van het hele leven. Ja, Airbnb. Hè? Ga zo door. Ja, inderdaad. Alles wordt steeds meer op de preferentie van het individu afgestemd. Als je dat wil. Je, kijk, je kan vroeger had je, en dan uh, kom ik weer even constructief uit de hoek. Maar vroeger had je dus samen allemaal. Uh, nou. Tegelijk de oogst van het land halen. En afhankelijk van de seizoenen ook. Dat je samen het oogst ging inzaaien. Allemaal op tijd, om tafel, s'avonds bij het eten. Dat je gezamenlijke punten had in ruimte en tijd. waar de gemeenschap elkaar trof. en in die zin een zekere coherentie kregen. En dat het nu allemaal verdwijnt in, in pure individuele schema's. die hyper-individueel zijn. Ja, maar hmm. is dat een basis voor een demografisch. Uh, bestendige samenleving. Kijk maar naar Japan. Hè. Dat is in Japan... Mm -hmm. helemaal doorgevoerd. Dit wat jij nu beschrijft... dat is 100% doorgevoerd in Japan. Maar in Japan... ja, er zijn mensen meer bezig met zichzelf... afshoren op anime in de metro... dan dat ze tijd hebben om met een intieme relatie... met een ander aan te gaan. En dan gaan ze... Uh, de, gekste, de gekste dingen... van, de, van het leven zijn gecompartimentaliseerd in, uh, in, in Japan. Tot en met dat je... iemand kan inhuren om... Uh, naast je te gaan liggen en in de ogen te staren. Uh, dat, dat, en, en, en, en, en in... in fietsenhokjes uh, geld betalen... In een fietsenhokje te kunnen overnachten en in een kluis kunnen slapen. Ja, alles is. Alles dan wat je die gedachte van Airbnb en zo. ...en Het compartimentaliseren van het leven en individualiseren. Dat is in Japan, is dat 100% is dat doorgerekend. Maar dat is geen demografisch bestendig land. In die zin dat er enorme. Ja, onmogelijkheid is van de mensen om nog tot elkaar te komen. En nog gezinnen te kunnen stichten. En nog uh, een, een, een vooruitblik te hebben. Van joh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Cultuurgoed dat ik ga laten. Overerven, dat is allerlei, het dreigt allemaal op te lossen daarin. Dus kan je nog wel echt zeggen over een land dat nog bijeengehouden wordt? Dat is... Maar aan de andere kant heb je het ja. ook wel weer, want op een gegeven moment beschrijf jij, uh, recenseer je ook Permafrost, dus ja. het boek van Tom, uh, Tom ja. Switzer, waar ook, ja. hebben we ook natuurlijk ook de uitgever van is. En die, en die zegt wel, um, en daar heb je dan ook wel, uh, hè, je bent het in ieder geval like, het zeggen, met die kritiek eens dat er steeds weer moet ge, gegaan ook worden naar een zogenaamde nieuwe tijd. Dat, dus, dat ja, is, dus zelfs je, de postmoderne tijd ja, kan zich gaan. niet onttrekken aan de moderne wil... om steeds maar weer nieuwe tijdperken te betreden en in te luiden. En daarom noemen hmm. ze zichzelf ook postmodern... want wij zijn toch weer een stapje verder dan het moderne. En dus zelfs de, het einde van de geschiedenis, hè, alles relatief. Zelfs die tijd hmm. kan zich niet losmaken van de drift... om steeds maar weer nieuwe tijden uit te kondigen en uh, aan, te, aan, te, aan te halen. Aan te roepen. Ja, ja dat. Uh, want. want uh, maar eigenlijk. En dat is. Dat is namelijk ook. het, Dat vind ik ook een beetje. Ook de. Uh, de, de. Contradictie. Ook eigenlijk. Ook in het. In het boek. Is dat. Uh, is dat eigenlijk. Als ik. Als ik jouw. Gedachten in ieder geval lees. Heel erg veel. Is dat ik. Ik zie een aantal. Aantal dingen. In ieder geval in het boek. Zeg maar. Qua thematiek. Zie ik terugkomen. Ik zie. Uh, dat jij iedere keer. Een. een, een klassestijd schetst. Dus iedere keer van, oh, dat hebben we bijvoorbeeld over de elites, et cetera. Of, hey, die dan, of over, over inderdaad de, uh, de linksliberale monocultuur, waar, waar, wat je bijvoorbeeld ook beschrijft. En aan de andere kant, dat je inderdaad ook uh, bijvoorbeeld de... de um, hey, bijvoorbeeld ook dan weer ook de, een onderklasse beschrijft. Dus bijvoorbeeld de... Uh, dus we hebben bijvoorbeeld ook over... Een goed, een goed voorbeeld is in ieder geval de... Um, moet ik even moet ik even goed uit mijn, uit mijn woorden komen. Ik ga, want ik ben namelijk in de tussenstelling ook even ook een, een citaat ook aan het eh uh, Ja, nou dus, dus ik even de, iets, de uh, onderklasse die in dat nou, no Nonsense nou, inderdaad is zoals je die bijvoorbeeld ja, beschreef. Je hebt het die over klassenstrijd, ja. maar ja, ik de, weet wel waar ik het over heb, hè. Ik heb dus uh, gedineerd met de commissaris van de Koning. Met de directeur van het Berlimand van de Europese Commissie. Maar ik doe ook jujutsu uh, en kickboxen met, uh, met Turken en Marokkanen. Ik ken alle klassen van de maatschappij. Ik heb al die klassen en rangen gezien. En ik zie ook hoe ze uit elkaar drijven: He, van de universitaire wereld tot en met cursussen burgerschap geven voor magazijnmedewerkers op MBO. Ik heb het allemaal gedaan. Ik heb het allemaal gezien. Ik zie hoe die klassen uit elkaar drijven. Ik zie hoe onze samenleving als loszand uiteenvalt. En op dit punt is er fundamenteel geen hoop. Tenzij je dus weer die, die opstand komt om een nieuwe luidcultuur te vestigen tegen de wil van de linksliberale elite in. Ja, want is dat namelijk ook niet ook het, het grootste gevaar ook van deze tijd? Dat we iedere keer in een soort van lock-up namelijk zitten, want dat merk ik ook... Met, met lock-up bedoel je? Dus met een lock-up bedoel ik dus dat je schetst iedere keer het ene uiterste en het andere uiterste, wat in ieder geval altijd ook in tegenspraak met de Ja, uiterste. de dialectiek, ja, ja, historische dialectiek. Ja, ja synthese, een antithese en synthese. Ja, en dat, dat schetst je iedere keer gedurende het hele boek. En is het niet, um, is het niet uh, wordt het ook niet tijd, ook in een discussie, dat we niet... ...de heet het in die lock-up van een heleboel dingen blijven hangen... ...namelijk dus bovenklasse en onderklasse. Maar dat we ja, veel ja, ja, ja, sorry Wim, maar ik heb het toch net een kwartier lang gehad over de middenklasse... ...en hoe die nee, verpulverd nee, wordt in een nieuwe proletarisering. Ik heb het niet per se over de middenklasse. Ik heb het over, uh, bijvoorbeeld een goed voorbeeld vind ik altijd... ...is kapitalisme versus communisme. Dus twee uitersten. Waarbij ik denk van dat dat in ieder geval voor de overheid een soort van lockdown is. Waarbij op het moment dat je helemaal... Uh, helemaal links komt uh, dat, dat je ongeveer op een staatskapitalisme zo, zoals Anne Fleur dat bijvoorbeeld zo noemt uitkomt en als je helemaal rechts uitkomt dat je in een, uh, in een hele libertaire samenleving hiervan ja. uitkomt maar wat, uh, kijk, wat ik dan in ieder geval zie is dan bijvoorbeeld om uit die lockdown te komen, bijvoorbeeld technologie ...en juist door het middel van technologie... ...dat je dus op een gegeven moment die overheid bijvoorbeeld... ...om wat voor, wat voor reden dan ook kan ontstijgen. Is niet, uh, zouden wij veel, niet veel meer ook moeten nadenken... Ook ...hoe we dus ook uit iedere keer die lockdowns moeten komen? Nou, het is perfect wat je dus zegt... ...over tegenstelling tussen kapitalisme en socialisme... ...en hoe dat uh, inhaakt op de huidige tijd, Wim. Uh, je weet, in de VVD is er nu dus een verkiezing aan de gang... Uh, ...voor een nieuwe voorzitter. Nou, voordat ik iemand mijn vertrouwen geef... ...wil ik even weten hoe ze denken... Dus ik heb uh, iemand een uh, mailtje gestuurd uh, met de volgende vraag en uh, de vraag wat ze daar nou van vinden. Dus ik heb gezegd, uh, ik constateer de weigering om inhoudelijk op zaken in te gaan. Prangende kwesties worden afgedaan als optimisme versus pessimisme. Onbehagen wordt verdoezeld achter een sausje optimistische chakra retoriek En ondertussen splijt Nederland in twee delen. Eén deel voelt zich wereldburger en cultureel progressief. Het tweede deel eerbiedigt tradities en heeft een lokaal dan wel nationaal identiteitsbeeld. De strijd tussen kapitalisme en socialisme is uitgemond in de corporate state, zoals we die vandaag hebben, waarmee nu niet meer economie, maar identiteit het bepalende thema is. Als dit mogelijk is, zou ik zeer graag vernemen ver u deze analyse onderschrijft. Nou, ik ben benieuwd of ik er een reactie op ga krijgen, eh, Wim. Ik, eh, ik, ben, ik vrees ervoor, maar ik zie altijd maar zo... Eh, ik moet toch later aan de nageslacht kunnen vertellen waarom ik eh, niet strijdend ten onder ben gegaan. Eh, en eh, ja, ik doe wat ik kan. als dus is maar kleine beetjes helpen, zeg men. Maar. En ja, eh, de, in de toekomst, eh, als Europa gevallen is, zal men eh, dit eh, terugluisteren. en denk van, nou, die man had toch wel een punt. Nou, misschien is dat wel het hoogst bereikbare wat ik hiermee nog kan bereiken, Wim. Ja, dat, nou, wat, ik, wat, mij, wat mij in ieder geval, rond, oh, inderdaad, over inderdaad die strijd, uh, want je, je, ja, je beschrijft natuurlijk ook in het boek ook de strijd. Hè? Dus je beschrijft uh, bijvoorbeeld ook het artikel natuurlijk ook, uh, wat Joshua Lievestroon natuurlijk ook schreef. En je beschrijft ook helemaal op het einde van het boek, um, inderdaad ook het artikel, in de, wat in de Groene Amsterdammer, ja, inderdaad ook verscheen, ook over, over cultuurmarxisme. Ik denk dat dat twee, beide, beide strijd in ieder geval ook waren, die... Uh, die in ieder geval ook liet zien. En, en, ze... en ook de Spenglerboek. Dus dat het Spenglerboek ja. uitkwam bij Boom. Ondergang van het avondland. En dat ja, eigenlijk de hele linksliberale... Hegemonie eroverheen viel van hoe durf Boom dat te lanceren? Hoe durf Boom dat uit te geven? Nou ja, kijk, Boom, die constateert blijkbaar dat het volk dit wel wil lezen, dat er wel geld in zit en dat het volk gewoon scheid heeft aan de maling van de hegemoniale deugdpipo's. En dat is op zich een heel gezond signaal. En uh, dus ook de hele polemiek rond ondergang van het avondland, hè dus naast Lieve Stroon, laatste groene Amsterdammer, ook dat heeft de herfst en de nazomer van uh, 2017 getekend in die zin dat Nederland in het ...licht was van een debat over de aanstaande ondergang van West-Europa. Uh, maar, wat, maar wat mij eigenlijk opvalt, en dat, dat vind ik niet terug in je boek... ...maar ik denk dat dat misschien wel ook een, een, uh, een goede aanvulling ook is... ...is dat wat, ik, wat, ik ook, wat altijd de kritiek is, en dat is een overeenkomstige kritiek... ...in zowel het groene Amsterdammer gedeelte als het Lievestro gedeelte... ...dat is de complottheorie. Die altijd bij wordt gepakt. En daarbij, uh, en ik weet niet of jij dat ook constateert zit, dat er geen goed onderscheid wordt gemaakt door links tussen uh, zowel uh, dus, dus het verschil tussen mass action. Dus bijvoorbeeld dat dus een heleboel mensen op hetzelfde moment hetzelfde, hè, hetzelfde soort massale gedachtegoed wat hebben. En aan de andere kant dus een complot waarbij dat ook allemaal bij elkaar afgesproken zou zijn. Verbaas je dat niet? Nou, het verbaasd me niks, want inhoudelijk weten ze er zelf helemaal niks van. Ze noemen zichzelf Marxist, maar ze lezen nooit Marx. Hè? Bijvoorbeeld, uh, voorzitter... Van de social justice beweging in Amerika zingt de internationale met zijn groep social justice warriors. Nou, Marx was tegen burgerrechten, oké. Okay? Waarom was Marx tegen burgerrechten? Als je burgerrechten claimt, dan legitimeer je een politiek systeem dat jou die rechten verschaft. En volgens Marx is dat een vals bewustzijn. Volgens hem kan gelijkheid nooit voortvloeien uit een juridische afspraak, nooit uit rechten. En dat is een politiek principe en het enige principe wat voor Marx stelt is het economische principe. Dus als jij gelijkheid wil, moet je productiekapitaal redistribueren. Moet je gewoon Afkondigen. Dan moet je niet rechten vragen van een burgerlijk kapitalistisch rechtssysteem. Dus als jij rechten gaat claimen en op die manier jouw gelijkheid wil invullen, dan herken je in die handeling nog steeds het kapitalistische systeem en de hegemonie van het recht. En Marx zegt nee, er is maar één hegemonie en dat is de hegemonie van de economie. Zie de basisbovenbouwwet welke positie jij inneemt. In de economie bepaalt ook direct hoe jij denkt en hoe jij in het leven staat. Hè. Dus al die Marx, Marxisten die weten niet eens wat Marx bedoelde joh. En zie Marx kritiek op Bruno Bauer waarin hij dit allemaal haarfijn uiteen heeft gezet. Dus eh, die social justice warriors die uh, hun artikeltjes uh, uitpoepen voor de groene Amsterdammer. joh, Die lui weten niet eens wat Marx is. Die weten helemaal niks. Die hebben helemaal geen enkel verstand van geschiedsfilosofie hoe durven die lui zich nog te bemoeien met mijn vakgebied want ik heb dit namelijk gedoseerd op de Radboud Universiteit he. ik weet hier wat over ja. ik heb op de Karl Marx Universiteit gedoseerd over Marx en dit zijn gewoon allemaal naschrijvers, die mensen hebben 0,0 originele ideeën, ze weten niet eens ze weten je slaat ze om de oren met Marx, met communisme met basisbovenbouwtheorie, ze weten niet eens waar ze het over hebben joh, die luisteren al zorgen aan de macht zijn gewoon gewend om te winnen met Godwin als opening set. nou, daardoor kunnen ze 0,0 debat meer leveren dat zag je toch ook al in Buitenhof ik moest, ik, ik, meneer Lucas u bent academicus, u heeft geschiedsfilosofie gedoseerd. Gaat u eens even ons vertellen wat cultuurmarxisme is. Ik kom met de inhoudelijke uitleg. Nou, binnen twee minuten gaat het over Breffic en stampende de Laarzen. Zo triest zijn die lui. Hun enige ammo is nog complottheorieën. Ja, hé, hey, vroeger als je systeemkritiek bedreef, ja, dan was je progressief en open-minded, ruimdenkend. Vandaag was je bezig met systeemkritiek, dan ben je een paranoïde complottrekker. Ja, zo uitgehold zijn die figuren. Ze hebben nul inhoud. Hun enige inhoud is Godwinnen. Nou, ik zal je vertellen: Godwinnen maakt op niemand meer, niemand meer indruk. Ik heb over Hitler gedoseerd op de middelbare school. Ik heb over Jodenvervolging gedoseerd. Ik kan je vertellen, een jongen die tekent een, een hakenkruis op zijn E3. Nou, dan kan je met een heel moralistisch verhaal komen, maar dan maakt geen enkele invloed meer op die mensen, want die, die, die kunnen dat hele, die hele morele lading daarvan, daar kunnen ze eigenlijk niks bij indenken. Tenzij tenzij je dus zegt van, oké, okay, maar wat jij nu, nu, nu tekent, zo'n hakenkruis, weet jij... Dat dat voor mensen die de oorlog hebben meegemaakt heel kwetsend kan zijn. Of voor mensen die daar familie hebben verloren. En op die manier kan je ze nog beïnvloeden. Maar uh, zoals, zoals links dat probeert iedere keer van oh oh Hitler, oh oh. Ja dat is zo zinloos. Dat zijn helemaal niet de vragen die deze generatie mee bezighouden. Ik bedoel op een gegeven moment de, de essentiële theologische overtuigingen van de middeleeuwen. Gaven ook geen antwoord meer op de centrale vragen van de moderne tijd. Zijn mensen afgestapt. Van het middeleeuwse denkmodel. Er zijn ze nieuwe vragen gaan stellen, nieuwe theorieën, nieuwe ideeën, nieuwe paradigma's. Nou, die tijd is nu ook. Net als, uh, ja, zonder Europa is het weer oorlog. Uh, ja, dat werkte misschien voor mijn opa en mijn oma, hè, die dat allemaal meegemaakt hebben, maar voor de jonge generatie van lui die met twintig. 20... Net de studie afgerond, schulden, oké, okay, here you go. Nou, ga jij maar vertellen hoeveel je hebt aan de EU als je wordt weggeconcureerd door, weet ik wat, uh, Romeinse loodgieters ofzo. Allemaal zo zinloos. er komt nooit meer oorlog, nooit meer. Dat is hun, ze zijn alleen maar holle dingen aan het afdraaien. Complottheorieën, nooit meer oorlog, Hitlervergelijkingen, Godwins. Ze hebben geen enkele inhoud, ze zijn al zo lang aan de macht... Dat ze niet meer kunnen debatteren, niet meer kunnen overtuigen, niet meer rationeel zijn, hun eigen bronnen niet lezen. Ik tik iedereen weg op Marx. Ik ben niet eens een Marxist. Ik tik iedereen weg omdat ik meer Marx heb gelezen dan die idioten. Het is zo triest Wim. En die lui die slurpen ons geld op. Ze, ze krijgen allemaal geld van baantjes. Ze krijgen allemaal geld uh, om in, in pauw te komen praten voor meer dan duizend euro per avond. En dat is allemaal holle slogans wat die lui uitpoepen. Ze hebben niet eens één boek gelezen van Marx. Het is zo verschrikkelijk. Het is zo, en wij laten het gebeuren, We laten ons gijzen hierdoor. Het volk moet in opstand komen en deze mensen moeten verdreven worden. Ze moeten gesaneerd worden, ze moeten weggejaagd worden. Want dit gaat zo door. En ze gunnen elkaar die baantjes en het is inkroud. en wij komen niet tussen. Ook al hebben wij een verhaal dat tien keer beter analytisch en rationeel in elkaar zit. Je komt er gewoon niet tussen, want het zijn allemaal piepo's die andere piepo's baantjes gunnen. We hebben een serieuze opstand nodig. Nee, shit, maar is het ook niet zo? En dat is namelijk nu volgens mij, om even op terug te komen, want je zat je inderdaad weer een heleboel paden namelijk in, maar om even terug te komen... Ja, of ja maar één verenigend overkoepelend pad, Wim, het pad van de waarheid, het pad van de verlichting. Nee, maar, maar kijk, het nare is... ...is van de complotkaart... ...is dat op het moment dat jij... Namelijk ja, maar mijn, het... mijn, mijn levens zijn er helemaal niet gevoelig voor. Dus kunnen, kijk, mensen zeggen altijd... met die vergelijkingen, complottheoriekjes... ...ja, weet je, maar mensen die mij volgen... ...die volgen gewoon het verlichtingsgedachtegoed, ja. ...die volgen het ontketende denken... ...en ze zijn helemaal niet gevoelig voor dat soort vergelijkingen. En mensen die er wel gevoelig voor zijn... ...ja, die zouden mij nooit één cent gunnen. Dus wat heeft het voor zin om mij er 100% tegen te gaan indekken? Ja, helemaal niet... Want hoe dik ik me ook tegen indek. Die luisteren me nooit een cent gunnen. Dus het heeft geen enkele zin. Ik ga die piepo's gewoon maar... Ja, ik haat ze te erg om ze te negeren. Het is ook te leuk, te grappig om het tegenaan te schoppen om het te negeren. Maar het heeft, het heeft steeds minder resonantie met de maatschappij. Ik merk dat mijn werk... Hè, uh, ook al wordt het besproken in obscure podcasts als deze. Maar veel meer resoneert met de maatschappij. Dan, dan al die pipo's die in die duur betaalde praatprogramma's zitten. Met, met, met goud, gerande, uh, zilver ingelegde tegeltjes aan de muur. Ja, dat is leuk dat het allemaal zoveel geld mag kosten. Maar dat resoneert niet meer met de maatschappij. Die zijn totaal alle feeling met de middenklasse. En, en de lagere middenklasse. En de onderklasse. En de werkende klasse. Zijn ze 100% kwijtgeraakt. Nee, maar no nog, een, nog een keer. Want, want gewoon... Op het moment dat iemand dus tegen jou zegt van het is een complot en dan kom jij met nog een argument. Ja, ja precies. Dus we moeten de ons de ah, de emanciperen de van het argument. We maar moeten ons emanciperen van het argument, want al die argumenten, die hebben geen enkele zin. Ik ben al sinds mijn 16 in de politiek, gemeentepolitiek. Nou, ik heb ook een klein beetje provincie gedaan, een klein beetje Europese verkiezingen, een klein beetje uh, Tweede Kamer. Ik heb alles gezien en die argumenten, ja, de paden zijn al geschetst, dus weet al hoe de hazen lopen. Je kan met het argument aankomen, even 0,0 zin. We moeten ons emanciperen van de ratio, we moeten ons emanciperen van het argument. Nee, maar, is, maar, je, je moet, maar je moet wel in ieder geval, wel natuurlijk ook in, ge, in gesprek gaan. Je moet in ieder geval uh, gewoon ook meningen af, afwegen, et cetera. maar het probleem nu van de huidige tijd is zit. En dat, is, en dat, is, hè, dat, dat, dat, dat omschrijf je inderdaad ook hè, op een gegeven moment ook, inderdaad ook met, met de scène van, van Jinek en, en Thierry. Hè. Dus het moet allemaal infotain, infotainment zijn. Hè. En dat, in die maatschappij die leven we. En dan is het wel natuurlijk zo dat op het moment dat jij dat in ieder geval de overkant van de tafel zegt dat je een, complot, maar, uh, ja, een complotdenker bent. En jij met ja, maar dat zeggen lui die nooit enig boekje, boekje, nee, dus dus boekje lezen. Dus die moeten gewoon terug naar Dick Bruna gewoon. Dus je moet gewoon beginnen bij 101, boekje lezen, begrijpend lezen op de basisschool. Want dat zijn lui die nooit boekjes lezen. Nee, en dan, dan moet ik als academicus me daar tegen gaan verdedigen. Nee, en wat nee. doet die andere pipo Die gaat gewoon op uh, ad hominems. Die gaat vanaf beginnen van, maar u bent eigenlijk... En dan kan ik dus, ik word dus gevraagd om iets te gaan uitleggen op academisch niveau. Als academicus ga ja ik dit uitleggen oké, okay, prima, kom ik met concepten, begrippen, de inbedding ervan, de geschiedenis erachter... en dan zegt hij, piep op het einde, eerst gaat hij een heel geschiedenisverhaal vertellen over Gramsci, Mussolini... en dan zegt hij op het einde van, ja, maar geschiedenis doet er helemaal niet toe. Hè? Uh, dus die gast, die was ook zelf innerlijk tegenstrijdig, want eerst gaat hij wel mee in een hele geschiedenisverhaal... en dan zegt hij op het einde, als die historische voorbeelden tegen hem worden gebruikt... dan zegt hij, denk ik, ja, maar geschiedenis doet er niet toe, we leven in het nu. Hè? Maar terugkomend op het punt... Uh, dus ik word daar gevraagd om als academicus een, een uiteenstelling te gaan geven, een analyse. Maar voordat ik in die analyse kom, ze, komen ze al met ad hominem. Dan moet ik mezelf als persoon gaan verdedigen. Hè? Want ja, u bent eigenlijk gemeenteraad zit, maar u bent eigenlijk radicale ideeën te verdedigen. Ja, radicaal omdat ze tegen hun belangen ingaan. Ja. Omdat ze hen ontmaskeren, noemen ze het radicaal. Vroeger waren zij het radicaal, dat ze tegen de KVP ingingen en tegen de kerk ingingen. Hè? En uh, omdat het hun ontmaskert, noemen ze het radicaal. Dat, dat volk zou er doorheen zien en het volk zou hier op een dag mee afrekenen. We nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en prestatoren elkaar in levend lijven kunnen ontmoeten. Donderdag 16 november hebben wij een Batavierenbol in Amsterdam. In proeflokaal De Bekeerde Zuster vanaf 8 uur. Donderdag 14 december gaan de Batavieren een zalig kerstfeest vieren met het zalig kerstdiner met de Batavieren. In restaurant Oso Le Mio in Amsterdam. Belangrijk voor dit diner is dat je jezelf aanmeldt via Facebook, zodat wij reserveringen kunnen maken in het restaurant. Donderdag 4 januari luiden wij het nieuwe jaar in met de Batavieren Nieuwjaarsborrel. Vanaf 8 uur. En dit zal waarschijnlijk ergens plaatsvinden in Amsterdam. De locatie wordt later nog bekendgemaakt. Nieuw! Doneren aan de Batavieren Podcast. Hoezo?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 Ja. Uh, daar heb je ook twee, twee, twee, delen, twee delen over. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk wordt mij gedurende de twee delen het niet duidelijk of dat jij het nou altijd met Paglia eens bent. Oké, okay. nee, terecht de vraag Wim. Uh, ik heb niet zozeer proberen te laten zien of ik het er wel of niet mee eens ben. Mm -hmm. Wat ik heb geprobeerd met mijn stuk over Paglia is haar analyse te ontsluiten voor een wat breder publiek. Mm -hmm. Dus wat ik daarmee heb uh, willen bereiken is, zij schrijft heel abstract, met heel veel terminologie erin... ...en heel veel verwijzing naar ontzettend veel literatuur die alweer mm -hmm. behoorlijk in de vergetelheid is geraakt. Daar heb ik echt mm -hmm. over uh, vroegmoderne poëzie en dergelijke. Ja. Um, en daar heeft ze een behoorlijk dikke theorie over masculiniteit en femininiteit uh, in verwikkeld. Mm -hmm. En wat ik probeer is dat uh, aanschouwelijk te maken en te ontsluiten voor een breed publiek. Dus ik wil meer laten zien hoe zij gedacht heeft... En wat zij vindt. En wat zij denkt. En wat haar analyses zijn. Hmm. Dan daarin zelf stelling te nemen. Dus ik heb dat behoorlijk neutraal geschreven. Als je zegt. van Ik ben er niet achter wat jij er nou echt van vindt. Is dat terecht. Hmm. Want ik heb dat geprobeerd ook niet, uh, niet, mee, te niet mee te nemen. In de, mee, ja. in de analyse. Dat, uh, maar uh, want, want kijk. Wat ik in ieder geval wel goed vond. aan Paklia Is je hebt eigenlijk het. het uh, is, is vooral wat ik, wat, ik, wat ik heel mooi vond. Is eigenlijk in het begin. Omschrijft ze in haar inleiding eigenlijk uh, de vrouw eigenlijk met betrekking ook tot de natuur. Wat je ook eigenlijk ook in je, in je recensie ook uh, dus in, in het, in het stuk dus ook schrijft. Dus de vrouw met betrekking tot de natuur en de man veel meer met betrekking ook tot het materiële. Ja, en de ja. man ook vooral betrekking tot materiële cultuur. Mm -hmm. en dus echt bouwwerken creëren die je eigen sterfelijkheid overleven. Denk maar aan de afbeeldingen van koningen. Op munten geslagen, ingeslepen piramides en dergelijke. Terwijl de vrouw meer in contact staat met de cyclus van geboorte en dood. Denk ook de menstruatie, de zwangerschap. Mm -hmm. Dat de, de, de vrouw echt het leven direct produceert. Mm -hmm. Terwijl de man meer de inbedding produceert, de steden en dergelijke. Waar, de, waar het leven van de mens zich binnen afspeelt. Ja, ja en uh, nou, wat, ik, wat, ik, wat ik bijvoorbeeld ook nog goed ook vond was. En dat, hier, en dat omschreef jij ook, inderdaad dus ook van de, de woorden ook als, ik hoop ik het goed uitspreek, getonische, hoe speel we het? Ja, getonische. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk een woord wat je in Nederland ook helemaal niet meer tegenkomt eigenlijk, hè? Dus dat zo, nee, een, een, een obscuur woord inderdaad. Dat, uh, dus, en, dat, uh, en dat vind ik ook wel het, het goede ook wel aan, uh, aan Paclia. Want heb je toevallig ook de recente colleges van Paclia gevolgd? Of? Nee, nee, nee, niet. ik heb er dus, sinds uh, ik dat dikke pil uit heb. En dat is echt een dikke pil, ja, vond ik dat ik is wel genoeg is tijd van mijn leven al... Van uh, een paklia. besteed. Vind je het wel waard? Ik vind het namelijk wel waard. Ik vind bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook een interview ook gemaakt met Johnny Peterson. Ja, ja, dat heb ja, ik even, uh, dat even, heb even, getranscribeerd uh, zelfs. Ja, dat, dat staat van, op uh, veren over lood. Ja, dat, uh, want, uh, en, en, maar ik vind het ik vind bijvoorbeeld wel, want je houdt bijvoorbeeld, Peterson hou je op een gegeven moment ook aan ook met de, uh, met ook gewoon de, uh, de, uh, de censuur. He, dus met de, met de censuur bijvoorbeeld ook met, bijvoorbeeld ook met de James Daymore uh, mm -hmm. et cetera ja. dat je daar ook daarmee ook in verband ben. maar ik, ik vind dat als je, als je ook het interview tussen Paclia en Peterson ook, ook ziet ja. dat, ik, dat ik Paclia wel sterker vind v vind jij Paclia sterker dan, dan Peterson? Um, ik vond ze gelijkwaardig. Oh. Ik vond ze uh, gelijk opgaan in dat interview, ja. oké okay. Oh, je vond ze nog wel gelijk? Je vond, je vond niet dat... Uh, ik vond niet dat er uh, één de... duidelijk overwegende was. en Ik had verder niet de indruk dat ze... Wie is hier beter, wie is hier sterker? Uh, nee, omdat ze gewoon, zoals wij hier nu aan het filosoferen zijn, dat ook zij uh, in gesprek waren met elkaar. Nee, precies. Ik denk... Uh, nee, maar ik, ik vond op zich... Uh, als je... Uh, want want uh, wat ik vond in ieder geval dus ook dat het werk van Paclia vond ik heel goed. Um, en waar ik ook wel ook van heb genoten, en daar heb je ook inderdaad ook, uh, veel over geschreven, was ook het werk van uh, Tom Zwitser. Ik ga Tom daar ook nog over interviewen uh, binnen, binnenkort, of in ieder geval die, die afspraak, die hebben we in ieder geval door de telefoon uh, in, ieder geval, uh, in ieder geval gemaakt, dat we, dat, nog, dat we daar ook nog voor een afspraak ook gaan plannen. Dus over het de permafrost uh, deal. Mm -hmm. Maar wat ik, wat ik uh, en hij uh, verwijst daar, ik weet niet of je dat ook hebt gelezen, dus, uh, hebben dus ook het boek The Quest for Community. Van, uh, van Nespet. Ja, wat nergens in de winkel ligt. Uh. Ja, wat nergens in de winkel ligt, maar wat wel de moeite waard ook is om te, om te lezen. Maar eerst natuurlijk levenslust en dooddrift... Mm -hmm. en, en daar nu ziet u maar weer verder. Ja, ja, ja, ja. Pre pre pre precies. De, alle, alle werk ook in de, in de goede, goede, goede volgorde. Maar ik, ik, denk dat dat, uh, ik denk dat dat in ieder geval ook wel een, een belangrijk... Uh, want hoe, hoe selecteer je eigenlijk te werken? Waarbij je zegt van nou dat, dat, dat het te belangrijk genoeg ook is om te, om te recensieren. Nou, ik zal je zeggen Wim, het vond, lot ja. heeft daar een grote hand in. <laughs> het lot heeft daar een grote, grote, grote hand in. Dat, uh, want want in, wat ik, uh, ik vond bijvoorbeeld namelijk het... Uh, wat, want wat dat is ook... Ik weet niet of het dat jou dat ook opvalt. Is dat je uh, op het moment dat ik nu een boekwinkel binnenloop... Uh, en dat had ik in ieder geval toen, ook, toen ik in ieder geval dus ook uh, ook uh, jou, jouw bundel ook in ieder geval ook, ook, ook probeerde het ook te zoeken, uh, op te zoeken ook in de uh, in in ieder geval ook gewoon hey, in Amsterdam dan in de verschillende boekwinkels als ik een boekwinkel binnenloop ik weet niet of jij het ook hebt zit maar er staat zo weinig in. He, dus op het moment het is dus een boek je... over koken en yoga. Ja, ja, daar heb, doek, ik, daar heb ja, ik niet maar, veel mee. Ja, dus, dus, he, dus als, je als je een, een treetje verkeerd inderdaad een, een treedje verkeerd oppakt, dan heb je. Dan ja, heb maar ik denk yoga. dat de meeste mensen hun boek gewoon via internet kopen. Kijk, dat betoog ik toch ook in het werk. Kijk, vroeger had je nog winkeltjes, platenzaakjes, cd-winkeltjes. Nou, daar kocht je je, je je media. Maar nu, je bestelt bijna alles via een paar giganten op het internet. Nee, ik, ik, denk, ik denk dat dat is inderdaad ook wel... Uh, dat, dat, dat is in ieder geval zo. Ja, maar ook intellectueel ja. georiënteerde dingen. Hè? Dus je denkt zo van... Uh, nou, iemand loopt zo'n winkeltje binnen. Oh, een boek over baby's. Oh, nou dan... Uh, nou Iemand koopt dat vanuit de impuls. Vanuit de aanwelling. Maar iemand die echt intellectueel bezig is. Ja, hoe informeer je? Dat is meestal via computers. Dat is meestal via telefoons. Daar lees je artikelen op. Daar kijk je je filmpjes op. Dan ben je intellectueel aan het vormen. ben je meestal via media aan het vormen. Dus dan is dat ook logisch om dan in één ruk door ook via internet gewoon je, je bron te bestellen, je boek te bestellen. Want je bent toch al op internet jezelf aan het informeren, dus kun je één ruk door bestel je dan je boek. Ja, er komt geen boekenwinkel dadelijk meer uh, mee aan te pas. Nee, dat, dat, dat, dat, dat ook wel zo, zo is. Aan de andere kant, ik, ik merk ook wel dat, uh, zeker in het zie je ook wel, jij beschrijft het ook met die James Daymore natuurlijk. Uh, uh, die met de, met de Google-meembal. Uh, en ook in ieder geval ook met Corrective. Hè, dus, het Facebook, hè, dus het bedrijf ook wat, uh, wat in ieder geval ook uh, uh, controleert ook of dat iets hate speech is op Facebook, etc. Ja, ja. En dat, en dat uh, James Damore dus uh, ontslagen werd. Omdat ja. hij de vraag op weer van, goh, de rollen van mannen en vrouwen in de techwereld, Zou dat iets met biologie en anatomie misschien te maken kunnen hebben? Laten we die vraag eens even stellen. Hè. Uh, nou, dat mocht dus niet en toen moest hij weg. Nee, wat ik al eerder nee. zei, hè, dus als je dus niet polycore bent, nou dan kan je fluiten naar je baantje dus, uh, hoe minder je spaargeld waard is, hoe meer afhankelijk je bent van je werkgever en dus hoe meer afhankelijk je bent om een polycore bedrijfsuniform te dragen als persoonlijkheid nee, en, ik denk dat, uh, dat je dat niet, ja dat je dat, dat uh, maar, maar ook, kijk wat mij opvalt zit, en je moet mij even uh, me even als mijn analyse niet klopt uh, ik, ik ben hem op dit moment aan het uitschrijven deels uh, maar dat is, wat, kijk, wat ik, wat ik zie in ieder geval in de technologiewereld, is het volgende. Namelijk aan de ene kant zie je dat er een hele grote strik om het verleden wordt gedaan. Dus daarom zie je ook altijd een exponentiële grafiek. Hè? Dus waarbij je eigenlijk het verleden, hè, wat, wat bijvoorbeeld Pachlia bijvoorbeeld heel mooi schetst, hè, met, met alle, alle hè, die je die inderdaad helemaal, helemaal ook terug bijvoorbeeld ook gaat naar de Venus van Willendorf, dat, et cetera. Dat, die schetst het heel levendig het verleden, ook onder. Andere. En wat eigenlijk de, in de technologiewereld gebeurt, is dus eigenlijk dat er een, in, in al die jaren gebeurde helemaal niks gebeurde. De Tweede Wereldoorlog, et cetera, et cetera. Et cetera en dat in maar één... de Tweede Wereldoorlog heeft heel veel techniek gepiekt hoor. Ik denk maar aan de atoombom, denk maar aan de radar. Nee, maar denk dat me maar aan, aan een supersonic uh, jets en zo. De, de, de Tweede Wereldoorlog heeft juist een enorme techboom uh, opgeleverd. We denken allemaal dat er de vrije markt kwam. Dat is helemaal niet waar. Het kwam allemaal de, door, door onder de druk van de oorlog. Ja, onder de druk van de oorlog is heel veel innovatie geweest. Dat heeft niks met de vrije markt te maken. De mens moest innoveren om te overleven en om de vijanders te slimmen. Af te zijn. Nee, maar dat er wel een soort van strik ook om het verleden ook wordt gedaan. Dus inderdaad, op een gegeven moment stijgt die inderdaad, het is, het is een soort van exponent, hè? dus dat je, en, en ook de exponentiële grafieken, ik weet niet of je veel van die tech bijeenkomsten kijkt, maar dat je dus ziet van, nou, er wordt een soort van strik, zoals Spengler dat wil zeggen, ook om het verleden heen gedaan. Daarna is er iets een stijging en dan is er, à la, een exponent, is er in één keer oneindige welvaart. En ik denk dat, dat juist ook dat... Uh, dat oneindige optimisme. Ja, Hebben dat lineair denken, dat heb ik dus betoogd ook in het hoofdstuk over Bob Dylan. Uh, ja. Dus het lineaire denken, het christelijk-hebreeuwse denken: er zal een Messias komen, een verlosser die de eindtijd inluidt. Dan is er even chaos waarin we afrekenen met alle hoogmoedige heersers. En dan is het broederschap, dan zullen leeuwen naast lammeren slapen. Dan is het alles zullen we eerlijk delen. Dat, is, dat lineaire, verwachtingsvolle visie op de geschiedenis, ja, die zien we zo wel in het, in het christendom. Uh, maar ook in het marxisme, denk de klassenstrijd. En dan uiteindelijk komt de heilstaat, het rijk van de vrijheid. Nou, Hegel idem dito, eerst is er de meester slaafdialectiek. Nou, die meester die onderwerpt allerlei slaven. En volgens de rechtsstaat die ons allemaal als gelijken erkent. Waarmee mee die strijd van het ego, van de timos, van het superioriteitsstreven ten einde komt. Omdat we allemaal gelijk zijn voor de wet en zo uh, lossen onze tribale conflicten op in een burgerlijke gezelschap. Nou, dus dat, dat kun je op het liberalisme projecteren, dus economische groei en rechtsstaat zal ons allemaal gelukkig maken en van de islam zullen we nooit meer last hebben. Om um een, een zijspoor te noemen. Nou, al die, die, die, die lineaire teleologische wijze om met geschiedenis om te gaan, zie je zowel in Christendom als in Marxisme als in het liberalisme terug. En daarom is uh, Spengler ook zo interessant, want die keert veel meer terug naar een soort cyclisch verstaan van de geschiedenis. En dat resoneert ook veel met, met de oudheid. Hè? Dus Scipio, die op een gegeven moment uh, Carthago onderwierp, de stad veroverde, grootste vijand van het Romeinse Rijk, zei ja... Wij zijn episch aan het zegevieren. Maar let wel, op een dag kan dit verschrikkelijke lot ook ons treffen. Dus zelfs op het hoogtepunt van je roem moet je er even stilstaan. Dat de fortuin ook klopt, weer om kan keren. Hè. Morgen kan het allemaal anders zijn. Hè. Denk ook aan Thucydides. Ja, die zei: Ja, maar het Persische Rijk, joh, wie had 30 jaar geleden kunnen voorspellen dat het de naam van het Persische Rijk... compleet uitgewist zou zijn. En dat het niemand meer wat zou zeggen. Zo'n groot rijk, dat het zo tot stof zou kunnen vergaan. Hè? De, de fortuin van de geschiedenis. Dat, dat, dat de om op een cyclische wijze naar de geschiedenis te kijken... Het uh, dat, dat resoneert toch veel meer met een soort tragisch... en ook realistisch uh, Nee, we worden allemaal tot tjaka-marionetten. Wat, al, <laughs> wat ik al eerder probeerde uit te leggen. Namelijk, ja, je leeft van maandelijks inkomen en een maandelijks inkomen en dat is een heel kut want er is heel veel onzekerheid en heel veel afhankelijkheid dat je daarmee hebt, maar je wordt voortdurend die Je opgepept. Kijk naar onze politieke leiders, analyseer hun speeches, je ziet er in maar heel weinig ideologische accenten, ja, misschien nog een klein beetje in de, in de randen bij de SP of zo, maar eigenlijk zijn de meeste politieke leiders wel inwisselbaar met elkaar en ze zijn eigenlijk niet meer bezig om anderen met intellectuele arbeid te overtuigen maar ze zijn motivational coaches geworden. De grote speeches van onze politici zijn motivational speeches om mensen vooral op te drummen om toch weer geloof in de toekomst te hebben Kijk maar over Timmermans, die praat nooit over, over praktische politiek, maar praat altijd in termen van hoop en angst. Onze politici zijn motivational coaches geworden, ze zijn goeroes geworden en geen mensen die op basis van intellectuele arbeid tot een beleid komen. Dat wordt allemaal door, door, door, door technocraten wordt het allemaal bepaald. Uh, ...en dat is een groot probleem... ...want dat is dus precies dat, dat menstype... ...dat behoefte heeft aan altijd... ...een utopisch panorama... Mm -hmm. He, ...dus altijd weer dit lineaire geschiedenis... ...om de hoek ligt de verlossing... ...geef niet toe aan het ombagen... ...geef niet toe aan het angst... ...geef niet toe aan de duistere sombere gedachten... ...want om de hoek ligt de vrede... ...het rijk van de vrijheid... ...we zijn er bijna moet, ...terwijl achter uh, de hele EU al uh, in brand staat... ...blijven ze dit roepen... zie Merkel weer schaffendast... ...nou die Duitsers blijven erin trappen... Ja, dus, dus, dat, dus dat cyclische. Hè, dus sta je erbij stil dat het ook allemaal, dat hoe, ook, hoe goed het ook gaat. Wa, wees waakzaam, want morgen kan het allemaal totaal verpulverd zijn als je niet oppast. Hè. Het verval ligt altijd onder de loer. Zelfs op een moment van euforie en zegen moet je kritisch en waakzaam zijn. Zelfs als alles goed gaat moet je systeemkritisch nog blijven denken. Ja, die, die, die wijsheid, die antieke, diep-Romeinse, diep-Griekse wijsheid, die is helemaal weggevaagd in onze cultuur. Het is allemaal tjaka marionetten geworden. Lees Spengler, lees Spengler. Maar is het... Uh, not, inderdaad, ik, ben, ik ben het wel een beetje... Uh, kijk, ik zie inderdaad ook wel die, die chakramentaliteit. Die zie ik natuurlijk wel. Maar wat ik... Uh, kijk, wat ik... Dus, dus die dat, dat dat zie ik ook wel. En ook inderdaad ook dat... Hmm, maar wat ik ja, daarom ook is... Silicon Valley hè? Dat ze zeggen, ja maar algoritmes en AI's Gaan het allemaal oplossen en allemaal beter maken Vandaar dat utopisme van ja. Silicon Valley Zo van ja, de democratie heeft gefaald Dus we gaan het oplossen met technocratie Geen referenda, geen burgemeesters Nee, Google rekent voor wat mensen willen uh, Wat mensen willen kijken En dan gaan we dat even zorgen dat dat harmoniserend is En niet polariserend En dan gieten we dat in één grote rekensom En dan zijn we zo, in één van één tot twee komen tot de utopie hè? Dus dan zie je weer dus dat, dat Silicon Valley uh, Dat het niet meer om gaat om, om volkssoevereiniteit maar dan gaat het puur om technocratie geen gekozen burgemeester geen gekozen eerste kamer, ja vier getrapte verkiezingen maar meer technocraten, experts die via algoritmes ons moeten gaan voorschrijven wat we moeten vinden, wat we moeten denken en welke video's hoog moeten komen in uh, onze searches zodat we tot een meer geharmoniseerde maatschappij komen waar minder ruimte is precies voor systeemkritiek ja, ik denk dat ook het, het gevaar ook is ook van, van technologie hè? Dus dat je dus Um, en dat, en, dat, uh, en dat, dat zie ik bijvoorbeeld heel erg, is dat wij veel meer een systeem bouwen om de technologie heen, waardoor we dus ook een toename bijvoorbeeld ook van het management denken. En ja, ja, ja. De, we dus die, ja, we bouwen dus inderdaad een systeem om de technologie heen in plaats van de technologie ongeschikt maken aan onze wensen. Dus de mens wordt ook steeds meer tot epifenomeen van de economie omdat de mens zich steeds afhankelijker maakt van de technologie. Omdat technologie steeds complexer is en er steeds minder mensen te happen is. En dat is inderdaad een heel groot punt wat ik ook met het boek heb willen maken. Ja, dus. We zouden zeggen, ja, maar we kunnen toch veel efficiënter produceren, dus we hebben toch veel minder lange arbeidsdagen. Maar helemaal niet waar. Wij hebben nu veel langere arbeidsdagen in de vroegmoderne moderne tijd of in de middeleeuwen. Terwijl de arbeid toen veel intenser en fysieker was. Dus we zijn ons gaan aanpassen aan de technologie in plaats van de technologie aanpassen om ons leven praktisch en fit te maken. Dat zien we toch ook. Waar zijn al die managers mee bezig? Niet meer met, dat zeg ik ook in het boek, die zijn niet meer bezig met fysieke welvaartsproductie, met de producten waardoor je een mooier huis hebt en waardoor je een fijner leven hebt, maar ze zijn bezig met teambeeldingen. En dergelijke. En dan bezig met data... Ja, precies. Met, met data ophopen en data mining. Daar zijn ze mee bezig. Ze zijn niet bezig met fysieke welvaartsproducten. We hebben een hele managementklasse waar we zo zonder kunnen. Denk maar wat ik zei over Peter van der Waart en de bullshitbanen. Dat is wel één grote bullshit bingo geworden. lucht ja. Karl Marx, waar ik het al eerder over had. Karl Marx dacht dat... Het handelskapitalisme, het hoogste stadium was wat er bereikt zou kunnen worden. En vervolgens het industriële kapitalisme was eigenlijk al het begin van de, van de proletariatrevolutie. Maar hij zat er mis. Het hoogste stadium van het kapitalisme is gebakken lucht, ja, ik denk... productie van gebakken lucht. Ja, ik denk Dit is ik wat denk... we nu hebben vandaag. Maar ik denk dat, uh, dat is bijvoorbeeld ook als je, als je Mises bijvoorbeeld ook, ook leest. En dat, maar dat is, ik dat is dus ook wat ik, ik mijn zorgen maak. Dat, kijk, als ik. Als ik Mises leest, dan lees ik ook altijd dat er een soort van zelfverenigend vermogen ook is in de markt. Hè? Dus omdat mensen bepaalde keuzes maken. Uh, ja, maar ja, dit leidt tot too big to fail uiteindelijk. Dus dat zelfreinigend vermogen wordt zo lang mogelijk opgerekt met belastingbetaler die maar too big to fail moet gaan sponsoren. En zelfs Google, wat, wat, wat, wat ja, eigenlijk... Dat zou ik Mises niet, niet goed vinden. Nee, want klopt. Mises, want Mises die zou dus zeggen van goh, je moet juist zonder die... Zonder die overheid moet je kunnen. Dus zo ja, maar, maar dan kom ik tot het arbitraire onderscheid. Want dat heb ik ook inderdaad in de, in de bundel uh, verwoord. van ja, Dat arbitraire onderscheid tussen privaat en publiek. Kijk, een Google, wat een privébedrijf is... weet vandaag veel meer over ons... dan dat Goebbels en Stalin ooit over hun burgers konden weten. Dus die hebben veel meer controle... veel meer manieren om onze mediaconsumptie te kneden... dan dat de totalitaire regimes van de 20ste eeuw ooit hadden. Dus wat daarmee hebben zij meer macht over hoe wij met media omgaan... en ook hoe de hersens van kleine kinderen zich al vormen... door het gebruik van hun media om maar iets te doen. Hebben zij veel meer invloed dan die totalitaire regimes. Dus dan boeit het eigenlijk helemaal niet meer... of het nou een collectieve of een privaat vraagstuk is. Het is hoe dan ook een macht die, ja, die de open, uh, open samenleving... de open democratie ondermijnt. Maar ik denk, en ik denk dat uh, bijvoorbeeld Pactia, als je, je Pactia erbij pakt... ik denk dat, dat wat die bijvoorbeeld heel erg goed over technologie zei is dat we, doordat we dus steeds meer naar dezelfde beelden kijken... vanuit onze telefoon, hè, dus bijvoorbeeld Instagram... Uh, bijna, bijna een miljard gebruikers, uh, Facebook meer dan een miljard gebruikers... Uh, Google inderdaad ook, uh, ook inderdaad, hoeveel, hoeveel zoektermen ook wel niet... Volgens mij, je, je zei in, op een gegeven moment in een boek zit... dat er 2,5 miljoen mensen per jaar zijn die sowieso voor Google alleen al solliciteren. Ja, maar Google kneedt het ook, maar, want, nou, want nu ik dus mijn betekent. data en shit heb uitgezet bij Google... Krijg ik dus meteen, dit zijn de dingen die mensen in uw buurt zoeken. He, dus ik, ik ga met naar Google. En dan zie ik al meteen, dit zijn de vijf dingen die mensen in uw buurt zoeken. Ja, maar dan ga ik dat dus ook zoeken. Nou, dus niet, want ik, ik, ik ben niet, dat boeit me allemaal geen fuck wat die mensen zoeken. het is allemaal Barbie en, en Roy Donders en dat soort dingen. Dus dat zoek ik allemaal niet. Nee. Maar dat, ja, een of andere... Een van de piepo, die dus nul inhoud heeft, die ziet dat, oh denk oh dat moet ik ook zoeken, want dat wordt kennelijk gezocht. Ja, ook misschien dat je gewoon je verveelt en, dat, en dan er maar op klikken, wat andere mensen zoeken. En dan kan Google zeggen: zie je wel, er is weer iemand die hierop zoekt. Dus ja, er is echt een trend aan de gang. Hè? Uh, dus Google creëert een soort zelfversterkende sociale trend. Want steeds meer mensen gaan er maar op klikken, omdat anderen er kennelijk op klikken. Hè? Dus bij rook is vuur. Nou, en zo lanceert Google dus zijn eigen cultuurpolitiek. Ja, dat, dat uh, ik denk dat, dat inderdaad dat Google zijn eigen cultuurpolitiek inderdaad creëert. En dat ik, ben, daar, ben ik het, daar ben ik het mee uh, grondig mee, daar dus zijn het grondig natuurlijk ook mee, uh, mee eens. En, uh, en ik kijk wat bijvoorbeeld een Wolfbart bijvoorbeeld ook zei, die zei: en uh, is bijvoorbeeld dat op het moment dat het uh, in ieder geval een bedrijf op een gegeven moment. ...dezelfde grootte ook aan gaat nemen als een overheid. Nou ja, dat is inmiddels Google en ja, Apple, et cetera, die, ja, die komen daar in ieder geval uh, ook op. Uh, dat die in ieder geval verder ook dezelfde problemen ook gaan creëren ook. Of eenzelfde problemen op een gegeven moment ook organiseren. Nee, nee, helemaal creëren, niet. Het, nee, nee, nee, nee, nee, nee, want, want kijk, Google is inmiddels meer een monopolist. Ja, er zijn wat concurrentjes, maar daar kom je al niet meer toe, Want alles op Google is ingehaakt. Dus dan moet je echt Linux gaan installeren en dat zelf gaan formatteren. Wil je langs Google op kunnen? Want zelfs als ik in Quant dingen zoek of in DuckDuck, dan krijg ik in de links die, die ik heb, redigeren, we even terug naar Google Search. Dus dat is heel raar, maar kennelijk, kennelijk heeft Google overal langs uh, uh, geïngineerd. Maar uh, nee, want in een overheid heb ik in theorie, althans een overheid, moet nog een beetje doen alsof wij burgers toch nog een beetje kunnen bepalen. In de praktijk steeds minder. Ze zien in. ...hoe ontzettend goed ze, ze zitten. Ze kunnen zeggen, nou, uh, sleepwet gaan we niet meer doen... ...referendum gaan we niet meer doen. Nou, in ieder geval het referendum over de sleepwet. Dus sleepwet gaat gewoon door. Uh, nou, referendum gaan we afschaffen. Ze weten hoe, hoe goed ze gebakken zitten. Hè? Dus ze kunnen het volk tarten in die zin... ...omdat ze weten dat ze de ongestraagd mee wegkomen. Nog even los van wat je inhoudelijk van het referendum vindt. Maar ja. dat er dus gewoon gezegd wordt zo van... joh, uh, dit gaan we niet doen, want uh, wij weten het beter dan het volk. En dat ze daarmee wegkomen... ...ja, ja dat zegt genoeg over de tijdsgeest. Hè? Dus... Uh, ze kunnen overal mee wegkomen, dus de elite, dus of het nou de elite van Google is of de elite van de overheid, helaas, maar in theorie moet een democratie nog zeggen van, joh, jullie kunnen stemmen wat je het anders wil, want je ik bent een burger, je bent niet een consument, maar je bent een burger, denk Franse Revolutie, wij Citoyens, wij willen een maatschappij die op onze burgerschap wensen is gericht, want wat is een overheid, ja, is een verzameling mensen die gericht zijn op een gedeeld verstaan van wat het goede leven is. Zie de polis, zie Augustine, zie Aristoteles, zie alles wat daarover gaat. Politiek gaat over zaken waar we per definitie op elkaar zijn aangewezen. En die burgers zijn verenigd in een opvatting van wat uiteindelijk het, het goede leven is. En welke publieke voorzieningen we minimaal willen garanderen om tot dat goede leven te komen. Uh, dat, en dat je politieke inspraak hebt om dat te realiseren. Nou, een bedrijf zegt gewoon, oké okay, jij staat bij mij op de loonlijst, ik own jouw ziel. Hè? Uh, dus hier is een contractje, dat heb je getekend, en dan kan ik alles met je doen wat je wil als je er maar een contract voor tekent. Je bent gewoon uh, ja, verbonden aan mij via dat contract. Uh, je hebt helemaal geen enkele soevereiniteit of inspraak of burgerschap. Je bent gewoon een puppet, je bent gewoon een pion. En uh, jij woont in het cubicle en ik oom je leven en ik zu zuig je ziel leeg. Hè? Dus een bedrijf is in die zin een heel ander verhaal dan uh, een politiek geëngegeerd burgerschap. Nee, maar ik denk, ik denk wel dat... Uh want ik denk inderdaad ik denk in ook wel dat je, dat je daar dat je daar ook wel, wel een, he, zeker wel, wel een punt ook hebt, maar um, en, en dat dat probeer ik hier van net ook net ook uit te leggen dat, um, kijk wat ik, wat ik in ik hier ook zie is dus ook wel dat uh, en ik denk ook dat dat uiteindelijk ook de manier wordt om te gaan is dus dat je hier Kijk, je moet je van de massa moet je sowieso onttrekken. Ik denk dat we daar wel met, met, hè, dat we daar wel met elkaar ook over eens kunnen, kunnen zijn. Dus dat je heel erg nu, heel erg eigenlijk ook de massa mensen in steeds grotere mate ook hebt. En dat je je eigenlijk euh, dat je sowieso van de massa in ieder geval moet onttrekken. Namelijk, ja. ja, kijk, je hebt de massa wel nodig als een wapen tegen de elite natuurlijk. Hè? Want de elite onttrekt zich er ook van. Ik, ik kan ze ook niet volgen. Dus enerzijds. Gaan ze wel de Avalante Identiteit promoten en gaan ze wel democratie en haar media promoten, waar ontzettend veel ja, systeemkritische bevindingen in, in staan, maar vervolgens stuur je een mailtje van: Goh, is er nog iets van de opdracht of is er nog iets van, van werk of kan ik er nog ergens zinvolle bijdrage aan leveren? En dan hoor je er niks meer van. Dus, enerzijds promoten ze natuurlijk wel uh, gedachten die in die zin, waar ze hun voordeel mee kunnen doen, maar waar ze volgens in de praktijk niks mee doen. Ze spelen wel echt met vuren in, in, dat, in dat opzicht. En ja, je kan denken van, oh, ik loop jaren mee in de gemeenteraad en uh, ik praat met uh, hoge ambtenaren, ik praat met hoge politici. Ja, maar vervolgens vinden ze het reuze interessant en reuze boeiend en doen ze er geen fuck mee. Dus... Uh, de elite, daar heb je ook niks aan. Uh, dus dat is misschien nog wel erger dan het volk. Hè? Misschien dat je het volk dat er nog wel een paar mensen te overtuigen zijn met goede argumenten. Nou, de elite, je kan op ze inbeuken met argumenten wat, ze, wat je wil, maar ja, ze hebben hun ziel al lang verkocht aan lobbyisten die nu eenmaal... ...een ander plan hebben wat al lang vast ligt met kaders waarvan ze niet mogen kunnen afwijken, anders komt de carrière in gevaar. Dus wat dat betreft kan je met de elite nog minder kanten uit dan, uh, dan met de massa, ben ik bang. En ik ben nooit optimistisch over de massa geweest. Sterker nog... Uh, toen ik dus nog op mijn hbo-opleiding geschiedenisleraar zat, was ik altijd al behoorlijk kritisch uh, over de massa en over de, de instituties die de massa invloed geven. En dan vond iedereen mij maar reactionair en conservatief. En, uh, en nu zitten diezelfde piepo's, die nog steeds spreek, uh, allemaal tegen referenda te praten en, en, en ze willen minder democratie, ze willen meer technocratie. Ja, en nu vinden ze mij en ik heel vooruitstrevend dat ik, dat ik het toen al, al had over mijn scepticisme ten aanzien van de massa. Maar de, de gedachte dacht, die is inconsequent. Want zij waren uh, toen voor de massa, omdat ze de massa heel progressief vonden en, uh, en alles moest maar meer openkomen dat de maatschappij maar uh, meer flowerpower kon worden. Maar nu blijkt dat de massa geworteld is in een soort natuurlijke hiërarchie dat er heel veel mensen helemaal niet zitten te wachten op, uh, uh, op maakbare samenleving, mm -hmm. utopisch social engineering. Dat mensen in een soort natuurlijke orde geworteld zijn met natuurlijke... Uh, ...gezagsverhoudingen, natuurlijke femininiteit, natuurlijke masculiniteit... ...dat ze helemaal niet zitten te wachten op genderfluid activisme. Dat... En dat ze helemaal niet zitten te wachten op gechanteerd te worden met... ...u helpt de milieu naar de kloten, terwijl ondertussen alle productie in Azië plaatsvindt... ...en wij hier niks meer mogen. Ja, dat zit de massa helemaal niet op te wachten, joh. He? En dat vindt uh, de links-liberale elite het heel kut. Dus willen ze nu minder democratie. Terwijl ze vroeger het hyperprogressief vonden om iedereen meer democratie te geven. Ze zijn gewoon hartstikke inconsequent. Het is tijd dat deze elite wordt uh, verwijderd... Uh, en, uh, ze, het lijkt nog niet tot ze door te dringen dat ze niet langer uh, gewend zijn. Uh, misschien moet de massa even een handje helpen. Ja, kijk, Ik denk dat, dat een elite een elite verwijderen. Kijk, het, je kan niet op een controle alte elite knop uh, drukken. Nou, dat, dat zou op, dus wel kunnen, want als je ziet hoe alles tegenwoordig uh, aan elkaar is uh, verbonden met internet, uh, lijkt dat wel bijna te kunnen. Ja, hè? Dus alles is met alles verbonden, alles is één grote interlocked digitale ecologie geworden. Uh, nou, dat, uh, dat, dat, dat lijkt me toch wel... Je kan ze wel al delete, hoor. Uh, uh, ik ga niet in op de specifics, maar die zijn er wel degelijk. <laughs> dat, uh, nou ja, nou, kijk, kijk, ik denk dat er een heleboel... Uh, hè, want dat, dat is bijvoorbeeld ook... Hè, ik maar bijvoorbeeld naar de, de Trump-verkiezing. Vanaf, nou, vanaf de Trump-verkiezing dan zouden in één keer alle... Uh, hè, dan, dan zou er in één keer een frisse wind vijgen, et etc. Maar dat is een dat denk ik toch een tegen. Ho, ho, ho. Maar ik ben nooit utopisch geweest over Trump. Ik moet even twee dingen onderscheiden. Het eerste daarvan is... Het hele doel van de Trump-campagne was om taboes... ...van sommige dingen op te hebben. Dat er over sommige dingen gewoon niet gepraat kan worden in de VS. Hè? Dus uh, black on black crime. Dat het alleen maar ging over blanke politie. Hè? Terwijl de problemen substantieel naar de statistieken kijken... ...heel ergens anders lagen. Bij gezinsvorming van, van arme gezinnen en dergelijke. En dat uiteindelijk de, de, ...de democraten en de hele establishment... ...die hadden allemaal een soort taboe van... daar mag je niet over praten. Dat is niet politiek correct dat is racistisch en bla. bla. En dat Trump als een soort sloopkogel... Door die, ...door die politiek correcte cultuur ging. Daar ging de hele Trump campagne op. Om sommige onderwerpen bespreekbaar te maken dat Trump die verkiezing heeft gewonnen, is een totale bijvangst. He, dat, daar ging het helemaal niet om. Dat was helemaal niet de inzet. De inzet was om taboe op sommige dingen dus bespreekbaar te maken. Daar ging het om. Dat hij gewonnen heeft, is gewoon een bijvangst daarvan. Ja, ja, dus uh, ja, en uh, uh, het tweede punt is, kijk, Trump werd altijd neergesteld als de, de held van alternative right. En uh, werd altijd weggezet als de, de held van een rechtsreactionair christelijk am, am middle America. Maar zo ging het helemaal niet. Trump is gewoon een impulsieve persoonlijkheid. En hij is ook heel trots. Dus hij zegt impulsieve dingen... En als mensen zeggen van, yo, maar moet je dat wel zo zeggen? Dan is niet zo, nou, ik ga mezelf censureren, ik ga double down. Nee, hij gaat gewoon bam, dan gaat hij er nog harder in. En dan is hij recalcitrant, dan gaat hij niet, te, hij gaat niet te, de is niet degene die de chicken game verliest. Om het maar even zo te zeggen, dan gaat hij er nog harder in. En zo is dat altijd te gaan. En precies omdat hij dus niet sensitief is, omdat hij dus impulsief is, zo is hij in conflict gekomen met de heel sensitief gefeminiseerde politiek correcte establishment media. En dat was natuurlijk smullen. Iedereen bak popcorn op schoot dat Trump weer iets had gezegd. En uh, dat het weer niet goed viel bij de vrouwenbeweging of uh, bij de moslims of zo. En dat was natuurlijk lachen, want dat, wie kan er meest politiek correct zijn? Hè? De verkiezingen zijn jarenlang een wedstrijd geweest, wie kan er meest politiek correct zijn? Er was niks meer aan. Dan nee, komt Trump, die breekt met die hele conventies. Hè? We hebben natuurlijk allemaal hiërarchische structuren in de politiek, maar we hebben ondertussen die hiërarchieën uit de maatschappij. hebben... We. Ja, gaan we anders mee om. Hè? Dus uh, respect voor leraren gaan we heel anders mee om dan 40 jaar geleden. Of, uh, ja, dus als, je de, als elk deeltje van de massa ongeveer gelijk wordt aan andere deeltjes van de massa. krijg je hele andere dynamieken. Hè? Dus massa die als sneeuwvlokken samenklonteren. En een vlaag opwerpen. En weer uiteenvallen. En weer nieuwe allianties omgaan. Allemaal gemediatiseerd. Ja, dat is een totaal ander machtspel. Een totaal andere dynamiek dan die oude partijblaadjes. Oude partijkranten. Oude verkiezings Commissies. Trump heeft een veel beter intuïtief gevoel van het bespelen van die massa die allemaal uit losse sneeuwvlokjes bestaat. Kan veel beter met die nieuwe dynamiek omgaan. Ja, en daarom was het lachen dat, dat, dat Trump dus in conflict raakte met al die politiek correcte belangen. En daarom was het grappig, want hij ging niet gematigde praten of zijn uitspraken nuanceren, maar hij ging nog harder, nog feller er tegenin. Nou, en daarom is hij in conflict gekomen met al die polycorps-instituties. Maar dat had niks te maken met dat Trump een alt-right-agenda zou hebben. Of dat Trump een uh, rechts-conservatief-middle-American-complot uh, uh, aan het uitvoeren was. Of zo, <laughs> of ideologie had. Nee, daar ging het helemaal niet om. Hij is impulsief. Hij kwam daar weer in conflict met een hyper correcte cultuur. En dat was lachen, want hij ging niet uh, nuanceren of gas terugnemen. Hij ging het des te harder in omdat hij te trots was. Dat is het hele punt. En dat begrijpt. De, de, de, de zieke, de, de, de, de, de zieke witte mans en alle commentators die begrijpen het allemaal niet, die zien het allemaal als alt-right complotten joh. die snappen deze dynamiek helemaal niet zet je tv uit, gooi, gooi je tv weg ja, om te playstationen ja, daar moet je je tv voor bewaren maar absoluut, neem geen abonnement meer op al die crap die daar te zien is want die mensen snappen het allemaal niet joh. die zien alleen maar complotten van alt-right uh, daar eindigt hun hele wereldbeeld ze hebben geen grip meer op de gang van zaken nou maar hebben, hebben wij dat dan wel? We hebben dat hier toch eigenlijk ook nog... Uh, ja, nou, ik denk toch wel dat ik een heldere analyse heb... ...dan al die pipo's die ik zojuist opnoemde. Ja, dus inderdaad, ik heb geen greep in die zin, geen invloed. Ik heb honderden argumenten altijd gebruikt... ...van, van discussies over, over, over Rijkswaterstaat... ...tot en met industriebeleid, tot en met radicalisering. Overal alpinistukken, artikelen, gesprekken met hoge ambtenaren, politici... ...ja, allemaal... Zeer verwelkomen, zeer geïnteresseerd, nul resultaat. Inderdaad, weinig grip op de gang van zaken. Maar ik doorzie wel de gang van zaken. Ik snap wel hoe dingen zitten. Ik heb een lange termijnvisie. Ik, ik noem feiten op en als ik ze niet ken, dan zoek ik naar de feiten als wetenschapper. En ik verbind die feiten en ik laat er een filosofische analyse op los. En mensen herkennen dat, want daarom gaan ze mijn, mijn boek crowdfunden. Ik vraag me af of we op al die poly, polycorpipo's een boekje gekroudfund krijgen. Nee, want... Ze krijgen gewoon subsidie van hun vriendjes die wel bepalen welke Polycore People er nu weer een gratis uh, zendtijdje krijgt of zo Dus ze hoeven ook niet te vechten. Kijk, ik moet echt vechten om iets gekrouwd van hen te krijgen. Zij niet. Daarom zijn zij ook lui en zwak en decadent. Ze zijn minder goed geëvalueerd dan ik. Ik ben gewend om uit het niets voor dingen te moeten vechten. Ja, ik kom ook uit, gewoon uit een middenklasse gezin. Maar al die figuren, ja, hun vaders waren al ambtenaren, hun overgrootvaders waren al rectoren van de universiteiten, zijn allemaal verweekt. Ik denk dat het met heel weinig tegenwind, als de burgers zich een beetje echt serieus gaan verenigen, dat ze het dus zo hebben weggevaagd hoor. Het zijn allemaal heel weken en zwakke persoonlijkheden. Die niet met gevaar kunnen omgaan, niet met geweld kunnen omgaan, niet met persoonlijke dreigingen kunnen omgaan. Ze zijn allemaal in kokonnen opgegroeid. En ze hebben het altijd makkelijk gemaakt. Ze altijd gratis geld. Als ze maar wat deugdsignalen rondzenden, was er wel geld voor een nieuw programmaatje. Ze ja, hebben nooit echt hoeven vechten om een boek gepubliceerd te krijgen. Om gecrowdfund te worden. Nooit. Alles kan altijd aangewaaid. Dus wij die gecreëerd zijn in de luuten, in de marges van het uitgesloten worden. Ja, wij zijn veel harder en wij zijn veel beter voorbereid op de gepolariseerde tijd die nu aanbreekt. Ja, dat weten ze heel goed. Dan zijn de poepers in de broek als ze dit horen. Maar, ik, ik, kijk, ik denk dat, dat op zich als je nu naar de, naar de elites kijkt, zeg maar, dat ze, uh, kijk, ze, kijk wat, je, wat, je, wat je zegt in ieder geval van, kijk, elites die denken, veel, die denken helemaal niet meer ook inderdaad in ideologische massastructuren, daar ben ik het mee eens, ze denken puur gewoon vanuit het open van van macht. En ik denk dat ze dat, ze dat tot op heden uh, gewoon goed, goed uh, he, dat dat kunstje, dat zijn ze, lijkt zo zeggen, ze zijn het wel aan het verliezen. Of in ieder geval, uh, ze de eerste barstjes worden wel zichtbaar. Nou maar laat ik het zo zeggen, zo worden ze worden ze steeds repressiever in. Dus ze gaan nu dus gewoon echt duidelijk. Kijk, vroeger was het al zo: maar het volk kreeg meer marge. Het volk kreeg meer ruimte om het gevoel te hebben dat ze er nog toe deden. Maar nu zeiden ze oh nee, referendum weg, uh, nee, uh, internetcensuur, nee, geen hate speech. Oh, dit is hate speech. Dus weg. Geen kritische artikelen meer. Geen YouTube filmpjes meer over weet ik veel wat, islamkritiek of zo. Uh, dat is allemaal polariserend. Kan de vlam in de pan doen slaan. Dus ze zijn nu echt gewoon een crackdown aan het doen. Ze gaan gewoon toegeven, wij gebruiken YouTube om onze agenda uit te voeren. Wij gebruiken Facebook om onze agenda uit te voeren. Wij gebruiken algoritmes om te weten wat mensen denken. We heffen je privacy op. We geven je de sleepwet. We gaan je referendum wegnemen. Dus nu komen ze er openlijk voor uit dat ze moeten crackdownen. En dat is al winst. Hè? Dus het feit dat ze nu... Uh, nu moeten ze ja, langzamerhand hun masker laten vallen. Langzaam laten ze hun masker vallen. En dan heeft het volk de keuze. Oké, okay. uh, ga je knielend uh, leven... Of ga je staan sterven? Dan heb je nog een keuze. En daarvoorheen had je die keuze helemaal niet. Omdat iedereen voor zijn gevoel enige inspraak had. in de praktijk natuurlijk nul inspraak had. Dat hij niet tot de elite netwerk is boor, Niet uit de goede geboorte had. Uh, niet de juiste vriendjes had vanuit het bedrijf. Maar voor hun gevoel hadden ze nog een beetje inspraak. En uh, nou hebben ze dat niet eens meer voor hun gevoel. Nu moet je gewoon accepteren. Oké, okay, masker af of masker aan. Maar je kan maar één kant. Of strijden ten onder. Of leven op je knieën en kruipen. Hè. Alsof de adelaar beter af zou zijn door zijn vleugels te nivelleren en als een slang over de grond te, te kruipen. Ja? Nou, dat, dat is de toekomst van, van de burger van nu. Die niet eens meer een burger benaderd wordt, maar eigenlijk als een soort klant wordt gezien. Eigenlijk als een kindje wordt gezien dat uh, niet, niet opgewassen is tegen de democratie. En eigenlijk uh, geleid moet worden door allemaal algoritmes. Om te zorgen dat hij netjes in de pas blijft lopen. Ja, dat, nou, dat ja, we, we. Laten ons inderdaad ook wel steeds meer, steeds meer lijden. En, maar dan. dan um, ja, dat ik, wat, wat, wat, wat ik in ieder geval zie, is het volgende. dus Om ook even ook weer terug te komen en ook om er ook een beetje gestructureerd in aan te brengen. Ook in het gesprek van. Kijk, wat, wat ik zie is het volgende. Uh, en dan moet, je even, dan moet je het even helemaal aanhoren. dan gaan we, gaan we gewoon even kijken of je het ermee eens bent of niet. Ik zie. Aan de ene kant zie ik dus strik om het verleden mensen die, of niveau, weet je wel, mensen die op een podium staan exponentieel. Hè, zeggen van nou alles is maar exponentieel en de toekomst is goed. En kijk maar, ik heb hier een exponentiële grafiek en de toekomst wordt helemaal gaaf. En, en we krijgen dit en we krijgen, uh, en we krijgen deze technologische innovatie, etcetera, dit en dit en dit, dit, dit. Daarin zie ik een aantal dingen. Ik zie namelijk één, dat er wordt wel heel erg snel afscheid gedaan van alles wat we hebben opgebouwd. Dus dat, dat, zie, ik, uh, dat zie ik erin. Twee, ik zie dat mensen zich laten verleiden ook in dat, in dat verhaal. En ten derde zie ik ook. En ik denk dat dat uh, nog best wel, wel zorgwekkend uh, zorg, is. Ik zie, uh, want ik zie namelijk ook nog, uh, ik zie eigenlijk veel meer dingen. Ik zie namelijk ook een vorm van zelfhaat. Hè. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je bijvoorbeeld kijkt ook naar, uh, naar de mens versus de computer. Dan zie ik heel erg bijvoorbeeld uh, Geryn Kasparov met, met schaken. Wie verliest er Kasparov als dus een mens verliest? Dammen, wie verliest er? De mens. Checkers, wie verliest er? Of uh, hoe het nou? uh, Go. wie verliest er? De mens. En, iedere, en ik kan me dus ook wel voorstellen, dus ook, dat als je ook, dat ook allemaal verbindt, dat eigenlijk iedere keer de mens nederlaag op nederlaag op nederlaag lijkt. En wat ga je dan doen? Je gaat je spiegelen, denk ik, ook aan je tegenstander. Dus je gaat proberen net zoveel op je, je tegenstander te lijken, omdat je nou ook dat niveau ja, en Wat jij nu zegt is uh, Schirmacher, ego, des spiel des levens. Een heel hoofdstuk van mijn proefschrift gaat daarover. Dus, uh, dus en, en ook, maar ook het, uh, het steeds meer in ieder geval ook verwoorden, ook ja. tot een, tot een ja. computer. Ja, en hij noemt dat de uh, nummer twee en dat is een simulatie. Dus op een robotische manier wordt menselijk gedrag gesimuleerd om tot een nuts optimum calculus te komen. En op die manier precies te kunnen voorspellen wat jij zult gaan doen. Dat het hele systeem, de hele technologie erop ingericht kan zijn om jouw acties te voorspellen nog voordat je ze zelf hebt verricht. Ja, maar... om een berekenbare en voorspelbare wereld te creëren... en die via algoritmes te kunnen sturen... om te kunnen weten wat er gaat gebeuren... en mensen daar vervolgens naar te kneden... alsof ze een soort opwindbare robotjes zijn. Ja, maar daarom is het dus ook, denk ik... doordat we dus inderdaad ook zo, zo, zo steeds ook meer... dus ook op die computer ook gaan lijken, denk ik... dat we ook... Uh, dat dus ook op het moment ook dat je... Uh, het, en dat zie je dus ook bijvoorbeeld... dan maak ik even weer een stapje naar die MeToo-discussie bijvoorbeeld... dat op het moment dat je ook maar enigszins een beetje een vrouw al aankijkt en ook gedrag ook vertoont wat enigszins een beetje ook buiten het normale ook valt, dat, dat ook dat steeds vele malen gevoeliger dus ook wordt en dus dat je ook steeds sneller, doordat dus ook die marge ook zo klein ook is, dat je ook steeds sneller wordt gezegd, hé hey, dit is abnormaal gedrag, hé hey, je krijgt een veroordeling aan je broek en het vervelende is ook doordat we steeds meer gebruik ook maken van die technologie, wordt het ook veel makkelijker ook op zoekbaar. En doordat het ook allemaal ook veel makkelijker ook opzoekbaar ook is, uh, worden mensen er dus ook sneller ook mee geconfronteerd. En je dus ook sneller ook, uh, ja, uh, ja, word je dus ook sneller ook en maak je dus eigenlijk ook weer sneller ook, weer deel ook uit van die hele massacultuur. En ik denk dat dat in ieder geval een heel groot, uh, een heel groot probleem wordt. Ja, dat is. klopt. Hè. Te lang in een decolleté staren komt in een grijs vlak uh, gelijk te staan aan verkrachting. Ja, en dat, uh, uh, ik denk dat dat in ieder geval een, uh, uh, een, een probleem ook is. En dat uh, bijvoorbeeld ook, hè, dat, het is dan ook de discussie van, is nee een nee? Uh, terwijl bijvoorbeeld, nee kan ook zeggen nee, maar uh, misschien over twee jaar wel bijvoorbeeld. Hè? Of over drie jaar wel. Uh, dus, dus in ieder geval dus ook, en ook dat, dat, dat hele letterlijke, van nou nee is nee. Eigenlijk is het ook een hele... Ja, is een, echt een computer antwoord. Ja, daar had Camille Paglia dus ja, dus, over. dus dat ja, mensen ja. zo gesmartphoniseerd zijn... Ja. Dat ze niet meer gewend zijn om subtiele glaasuitdrukkingen te lezen. En ja, dat, dat ze daardoor ook uh, lomper worden in hun seksuele gedrag. Ja, dat... dat uh, um, en, en, ik de, en ik denk inderdaad wel dat Paglia daar ook wel gelijk ook in heeft. Maar ook in, het hele, in ook het hele feit ook dat... wij bijvoorbeeld vroeger inderdaad ook de magazine culture ook had... ...dat ook doordat dat ook helemaal weg ook is... ...en we steeds meer eigenlijk met, met, met... ...zeg maar vroeger met... ...als je bijvoorbeeld naar Jackson Pollock bijvoorbeeld kijkt... ...ik vind zeg maar ze we werken verder lelijk... ...maar dan zie je wel echt dat hij bijvoorbeeld echt... ...en hier een beetje een, een, een grote bewegingen... ...helemaal met ellebogen... En, ...en die arm die strekt zich helemaal uit... ...ook voor, voor, voor de pennestreken ...terwijl wat je, wat je nu tegenwoordig ook ziet... ...is eigenlijk dat de, hè, dat de, de enige bewegingen... ...die worden gemaakt, het ja. is de duim. Mensen gaan steeds een kleiner gebruik maken van de totale rijkwijde... van hun motoriek. Ja. En een steeds kleiner spectrum van motorische handelingen... dat wordt verricht. In die zin, toch Marx? Ja, we worden afgestompt. Hè? We worden eigenlijk minder mens. Dus ons, onze hele, het hele rijkwijde van alles wat wij kunnen als mens... wordt in die zin vernauwd. Ja, en ik denk, en ik denk dat... dat, dat... Uh, ...dat ook een analyse ook is die je eigenlijk op dit moment ook veel te weinig ook, hoort ook in die... Ja, omdat het dus niet in het belang is van die Polycore Elite die eigenaar is van alle productiemiddelen. Die is eigendom van de smartphonefabrieken. Die is eigenaar van het softwareteam dat die boel ontwerpt, joh. Die is eigenaar van de winkeltjes waar ze van de lopende band komen rollen. Die heeft er toch geen enkel belang bij dat mensen die kritische vragen gaan stellen. Ze hebben toch alle macht over... over je bent loonslaaf, want er zijn erachter sparen, sparen wat je voor bestraft... Dus je bent loonslaaf, je hebt een heel klein besteedbaar inkomen. Dus ja, that's it. Leef er maar mee, je bent slaaf en je zult worden gedehumaniseerd. En als je daartegen in, uh, in, in verzet komt, ja, dan ben je een uh, rechts-nazistisch complot, gekkie. Wie vind je gevaarlijker? Vind je de politiek of de technologische elite gevaarlijker? Ja, dat is Kijk, de strop of de kolen. Kijk, de technologie creëert natuurlijk het perfecte wapen in de handen van... Uh, ...van de incompetente elite, hè? dus uh, incompetent inhoudelijk... ...dus ze kunnen niet visies neerzetten over hoe Nederland over 30 jaar moet uitzien... Mm. ...maar ze zijn wel competent in macht gebruiken, omhoog likken, omhoog ellebogen... ...ze zijn niet competent in intellectuele arbeid... ...om mensen met analyses, visies en feiten en vertogen over de streep te trekken... ...ze zijn wel competent in likken, smeren, anderen naar beneden trappen... Uh, ...framing in media... Feel good chaka-retoriekjes creëren, dus, maar met die technologie creëren ze wel een unholy alliance eh, tussen de Erik Schmidts en de Zuckerbergs eh, van deze wereld en eh, onze Timmermansen, die alles wat kritiek is eh, als hate speech bestempelen. Uh, en in die zin een soort tovenaarsleerling, een geest uit de fles laten die ze straks niet mee in kunnen krijgen. Ja, het is echt eh, tien voor twaalf. Als wij niet in opstand komen, dan, uh, dan is het gewoon het, uh, het val in de doek. Dan zijn de mensen wat nog nu even vaak gewoon geïnfantiliseerde peuters... die vanaf uh, 0,2 jaar uh, het brein hebben wat door een smartphone gedicteerd wordt... en 0,0 geheugen hebben, niet meer weten van geschiedenis... niet meer weten hoe het vroeger was, zich ook geen alternatief meer kunnen voorstellen. Ze hebben dan ook niet meer de inbeeldingsvermogen om zich een andere leefwijze voor, het, voor te stellen... waarin ze niet, niet zo'n techno-slaaf zijn... Tegen een hedonistische elite is de voorhoede die dit gaat realiseren. De enige manier is een groot bewa ontwaken, breed bewust worden, biel doen, uh, jezelf humanistisch ontwikkelen, politiek bevlogen staatsburgerschap. Lees dit boek, lees Levenslust en Doodsdrift. Het is de enige hoop, het is de enige hoop die u nog heeft. De enige hoop Wim is het lezen van de bundel, Levenslust en Doodsdrift. Ik kan hem in ieder geval, in ieder geval absoluut ook, ook aanraden. Uh, luisteren in ieder geval ook wederom ook weer hartelijk dank uh, voor het luisteren. En ook weer ook tot de volgende keer natuurlijk.